Hallo! Yo, we uh, hebben Peter Beukelman. Hallo. En uh, last but not least, David Verburg. Wederom. Hoi. Hoi, maar nu kom jij je cadeau uh, annexeren. Inderdaad, ja. ja. En uh, mijn naam is uh, Johan Jongepier. Ja, ja sowieso e allereerst, uh, ja, we hebben jou wel als uh, lijst kandidaat, lijsttrekker, uh, Klaas. Jee. Dus, uh, je mag nog steeds je best doen om jezelf te promoten. Uh, ja, we hebben wel... met de uitzending. Ja, ja, we hebben wel een bericht gehad van Robert Valentine. Die zit in Ecuador. Die kon er helaas niet bij zijn. Misschien volgende week, maar dat moeten we dan even zien. Uh, Rick die hebben we de week daarna, sowieso, en Henry Sturman die is spoorloos, dus als iemand hem weet waar hij zit, meld hem even dat hij zich mag melden bij uh, Vrijheid Radio. Zijn steen ligt toch heel dicht bij het Hof van de Leeuw? <laughs> ja, vast. <laughs> Komt hij uit Den Haag? Nee, uh, Delft. Uh... Delft, ah, oké. Okay. Hij was inderdaad lijsttrekker van uh, LP Den Haag. Ja, dacht ik, ja. ja, ja. Nou, het gaat wel heel professioneel aan toe hè, bij de LP, uh, merk ik. Ja, ja, ...lijsttrekkers die zichzelf populair uh, proberen te maken... ...door te schitteren door de afwezigheid. Ja. <laughs> Ik kan alleen bij de LP. Maar goed, uh, we hebben zo meteen de, de staatsschuldmeter ...en de Fertility index eh uh, zilveren en de bitcoins. Daarna een hele hoop berichten. Sowieso gaat het over de sharia hebben. Dus uh, eindelijk de moslims uh, die komen eraan in de berichten. Uh, we hebben ook nog wat berichten over het World Economic Forum... ...die uh, waarschuwt voor de blockchain... Uh, de drugsverkoop uh, die verdriedubbeld is op internet. De bestuur van de ABP heeft een bepaalde keuze gemaakt. En we gaan het nog over de Clintons hebben. Dus, uh, en nog veel meer berichten. Uh, we beginnen eerst met goud, zilver en de bitcoins. Uh, ja, de bitcoins uh, die zijn een beetje gedaald. Hè? Die staat op uh, 508 euros. Ja, Laten we even kijken hoe het goud swingt. Goud staat op uh, 1346. Ja. Uh, de olie... Olie doet momenteel 46,85 dollar 85 per vat. Goed, de cannabis-index staat op uh, uh, 326,87. Die is uh, een beetje gedaald. En uh, dan hebben we nog de vruchtbaarheidsindex. Nou, het is echt een unicum. Ik bedacht, we hebben de grafieken weer bekeken... van hoeveel zaad wordt er verschoten per verwekt kindje. En we dachten eerst zo van... nou, het zal wel met de Olympische Spelen te maken hebben... en de kledij van Daphne Schippers. Maar nee, we hebben het weten te relateren... aan de inspirerende toespraken... ...van de aspirant lijsttrekkers van de uh, Libertarische Partij Nederland. En als die spreken zeg maar, dan zien wij gewoon echt het aantal neukbewegingen naar beneden gaan. Maar het is echt, we zitten bijna aan de 100% gewoon per liter zaad nu inderdaad gewoon... Eén kind. En dat zijn cijfers die we nog nooit hebben meegemaakt. We dus ze leven in bijzondere tijden. Oké, okay, ja, ja. Alles goed om te weten. En nou ja, in ieder geval de staatsschuldmeter die staat op uh, 486,8 miljard in het rood. Dus volgende week zit op de 487 miljard. Dat weet ik nu al. Uh. Ja, goed, dan gaan we even naar nieuwsberichten. Het World Economic Forum heeft van zich laten horen. Zo'n bericht. Uh, de blockchain die schijnt uh, slecht te zijn voor de financiële sector. Ja, ja, als je de financiële sector als een uh, hiërarchie beschouwt, als een piramide, ja, dan is het inderdaad in een gebouw wat uh, om kan vallen, uh, als er een beetje omheen wordt gebouwd. Maar normaal gezien is het heel gezond als er, uh, als er gewoon uh, zeg maar concurrerende geldsystemen en economieën zouden zijn. Het is er altijd geweest. En nu merk je gewoon dat we eigenlijk steeds afhankelijker worden van die ene economie. En die economie, ene economie is makkelijker te reguleren in theorie. Maar toch nemen het aantal crisissen gewoon toe. Hè? Waardoor je dan zou kunnen denken van nou dat is, moet toch wel moet wil zijn. Hè? En uh, ja dus uh, ja, gewoon vrijgeven. Gewoon vrijgeven die blockchain. Ja, maar goed, het zaagt wel aan bepaalde stoelpoten. Maar uh, ja, Peter, wat uh, heb jij erover te zeggen? Ja, die, in de bankensector zijn ze heel erg bezig met de blockchain. Want uh, ja, ze willen ook uh, high-tech zijn en uh, mee met de toekomst en dat soort dingen. Zonder dan hebben ze het idee van ja, we worden ergens worden we gepasseerd. Want ja, dus, uh, block, met de blockchain kun je dingen heel makkelijk doen. Heel betrouwbaar, waar banken enorme overzicht en toezicht voor nodig hebben en het dan nog niet lukt dus ze voelen wel aan dat er wat misgaat, dus dan krijg je allemaal van die, dat ze allemaal van die, ja, gaan investeren in clubjes en denktankjes en allemaal van die, van die uh, groepjes. En dan zeggen ze... Ik vind het, dit ook mooi. De techniek die op het moment nog synoniem lijkt... voor fraude, computercriminaliteit en hacks... raakt volgens de denktank van het WF... net zo ingeburgerd als centrale computersystemen. Berichtendienst en elektronisch handelsverkeer. Dus ja, ik heb het idee dat ze wel een beetje aanvoelen... dat het belangrijk wordt. Maar ja, ze hebben niet... Uh, en dan gaan ze ook een eigen experiment starten met een blockchain. Terwijl volgens een blockchain heeft hij alleen tussen banken gehad. Ik denk niet dat, dat dat nou zoveel extra vertrouwen heeft. Want dat is natuurlijk nog steeds niet open. Met, met de blockchain bij bitcoin heb je... en cryptocurrencies heb je je natuurlijk alle gebruikers die eigenlijk op die blockchain zitten en als je alleen alle banken hebt, ja dat is net iets als een centrale bank, ja, er zitten ook alle banken bij elkaar maar dat geeft geen extra zekerheid. Nee. Dus ja, ze voelen het bij hangen, maar ik denk dat, dat, uh, ja, dat ze er toch niet, niet iets aan, <coughs> aan kunnen bijdragen. Maar Ze gaan dus op zoek naar een beetje hun eigen versie ervan, uh, zeg maar. Ja, maar blockchain is natuurlijk het mooie dat het helemaal open is. En zodra je dat weghaalt, weggaat. Ja, ze zeg maar het, het slechte van twee werelden combineren. <laughs> ja, en ik begreep dat ze in Ecuador al zoiets gedaan hebben. Dat is ook een digitale currency. Dat, ja, dat, de, het draait op een blockchain die helemaal in onze centrale bank is. En uh, jullie kunnen er niet, niet in kijken, zeg maar. Ja, dan weet ja, je natuurlijk dat, dat ja, je ja, ja. steeds een enorme hyperinflatie kan krijgen, want ja, ja dat uh, dan moet je hebben we een single point of failure ja, precies. Je hebt gewoon open source nodig. En ja, dat iedereen kan, kan zien of er uh, raar zo in zit. En ja, het gaat nou nog af en toe een beetje moeilijk. En er zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk wel hacks geweest. Vooral bij exchanges zijn er gehackt, want er zitten dan een heleboel coins. En als je daar dan weet, als je die weet te kraken, dan kan je daar een heleboel coins buiten maken Dus dat, ja. dat, dat moet nog een beetje groeien wel, denk ik. En er moet zeker nog wel wat aan gebeuren. Het gaat ook, het is ook erg volatiel nog. Maar het is natuurlijk ook nog erg klein. Ik geloof dat uh, bitcoin heeft een market capitalization van 10 miljard. Dollar, dus alle bitcoin, waar zijn alle bitcoins bij elkaar. Ja. Dat is dan de allergrootste cryptocurrency. Het ja. e eerstvolgende factor 10 kleiner. Dus het is allemaal, ja, het, het, het volstaat niet bij de gemiddelde tekorten van een uh, Zuid-Europese middenklasse bank. Zeg maar. nee. Ik denk ook wel dat, dat uh, de blockchain inderdaad wel, ja, wel gaat, veel gaat betekenen. Want je kunt er ook hele andere dingen mee doen dan geld. Je kunt er bijvoorbeeld een kadaster mee regelen. Dus je kan bijvoorbeeld dat er in die blockchain staat wat, welk stukje land van wie is en van waar tot waar dat loopt en zo. En dan kan je, degene die dat daar dan eigenaar van is en de sleutels heeft, die kan dat overdragen aan iemand anders. Net zoals je nu een coin overdraagt, een bitcoin overdraagt, kan je een stukje land verkopen. En dat kan dus op een, op een systeem draaien dat bij een heleboel mensen in de gemeenschap draait en verifiërbaar juist is. En dan heb je helemaal geen kadaster meer nodig om dat uh, allemaal te regelen. In ieder geval, ja, de, de Bitcoin kennen de meeste mensen natuurlijk van de Silk Road. Dan maak ik even een bruggetje naar het volgende bericht. Uh, de, de drugsverkoop uh, op de Dark Web is verdrievoudigd uh, sinds het sluiten van uh, de Silk Road. Even voor de leek even uitleggen wat de Dark Web is en wat Silk Road was. Ja. Er was een manier om je IP-adressen verborgen te houden. En Silke Rood was een soort um, een webwinkel, zoals eBay. Maar dan ja, in een verborgen stuk van het internet. En dat kan je doen via... Ze, wat ze altijd gebruikten was de Onion Router, door heette dat. En dat was een manier om via een heleboel computers pakketjes te versleutelen, zeg maar. Die steeds verder uitgepakt worden en dan steeds het resultaat wat terugkomt steeds verder ingepakt tot de terugweg. En dan kon je niet zien bij welke computer het uiteindelijk uitgekomen was. En de, daardoor kon die winkel verborgen blijven. En daarom kon je er ook drugs handelen en wapens en dat soort dingen. Allerlei illegale zaken en daar was het erg populair geworden. Huurmoorden uh, kon je er regelen? Ja, daardoor is het een beetje in het nieuws gekomen. Maar dat was een, een FBI-agent eigenlijk. Die dat uitprobeerde te lokken. Oké. Okay. Yeah. Tenminste, dat was de FBI-agent. Die ging er dan, die ging de huurmoord naar uithangen. Uh -huh. En die is later zelf ook gearresteerd. Oh ja. Yeah. Omdat hij, er ook, met, hij is er ook met een heleboel bitcoins vandoor gegaan. Van de Silk Road. Oké. Ja, maar inderdaad, bij die inval zijn heel veel bitcoins ook buitengemaakt. Ja, want ze hebben hem gepakt terwijl hij aan zijn computer zat eigenlijk. Terwijl hij ingelogd was. En <laughs> toen hebben ze gelijk een heleboel buiten kunnen maken. Ik ben even zijn naam kwijt, weet je. Ja, William, Ros William Ulbricht. Hij ja. ja. was ook wel een fervent Mises-lezer. Uh, dus, okay. ja, hij uh, zat wel in de goede hoek, denk ik. Maar hij zit uh, nou, een behoorlijke tijd in de gevangenis. Mm. Maar ja, dat is natuurlijk niet tegen te houden, want ik denk dat er wel heel veel. <coughs> that, that, uh, het is van de dam dat veel mensen denken: nou, dat is handig als je, als je zoiets hebt. Ik begreep dat die, ja in München bijvoorbeeld die uh, man die een uh, aantal mensen dood had geschoten, die uh, had ook zijn wapen gekocht via uh, ja, zo'n zo darknet, zeg maar. Via dat verborgen stuk van het internet. En uh, ze hebben laatst die, uh, toch, we, toch de verkoper dan weten te arresteren van dat wapen. Okay. Maar uh, ja, ik ben er zelf nooit geweest, moet ik zeggen. Ik heb wel eens geprobeerd toen de Silk Road nog. ...open was om daarbij te komen, maar nee, het lukte mij niet. Ja, Het zijn wel interessante initiatieven op zich, denk ik toch. Moet je dan ingewijs zijn of zo, is dat de bedoeling? Nee, het is iets technisch geloof ik wat je moet hebben draaien. Je moet in ieder geval die browser hebben, die Onion Router browsing. Ja, gewoon Torus. Ja, dat had ook op zich wel werkend, maar dan moet je ook nog... ...het is niet, maar bbw de Silk nog wat of zo moest een adres weten. En ik dacht ook nogal dat het werd wel gereguleerd door die Roos Olbricht, want die. Uh, hij, hij was wel een redelijk principieel figuur. In de zin dat hij, ja, drugs vond hij wel oké. Okay, maar ja, bijvoorbeeld, uh, ja, hij had uh, geweldsinitiatie, dat vond hij, uh, dat was niet oké. Okay. is die wel uh, op een gegeven moment, dacht hij dat hij bedonderd werd. En toen heeft hij inderdaad het gerechtvaardig gevonden om een uh, huurmoordenaar te, uh, erom te vragen. Nou, zo kon het geïnterpreteerd worden, maar het, uh, ja. er kwam een stukje interpretatie bij kijken. In ieder geval, uh, het ging om geld dat hij nog kreeg, of bitcoins. Ja. Iets wat hij nog te goed kreeg voor iemand en iemand anders zou het regelen. En het aparte was, hij werd zelf ook heel erg afgeperst, hè, want hij had een hele lijst van eh, luiden die ook weer af moest betalen. Omdat ze ja, zijn identiteit wisten of zo. Of uh, mm -hmm. was toch een aantal keer was die identiteit eruit gelekt. dan ja, stond iets technisch niet helemaal goed en dan was dat naar buiten gekomen. Ja. Hij is uiteindelijk gepakt, omdat hij per ongeluk even zijn eigen of zijn, zijn Gmail gebruikt ofzo. Ja, hij heeft inderdaad het, het verschillende accounts en heeft het inderdaad een beetje door elkaar ge, gehusteld. Ja. Uh, maar in ieder geval, nu is het, uh, sinds Silk Road weg is, is het uh, gewoon verdrievoudigd. Uh, tenminste, hoe, hoe weten ze dat überhaupt? Ik bedoel, het is toch op de dark web? Uh, is dat een schatting ja. of zo? Misschien kijken naar de opiumproductie -in, in Afghanistan of zo. <laughs> en wat geproduceerd wordt, wordt ergens verkocht. Ja, ja, uh, uh. ah, wat dit doel was, een beetje van. Um, Russo Wright uh, was om de, de drugs van de straat te halen. Nou, op zich is een hele veilige manier was het om drugs te kopen. Want, uh, ja, je kon gewoon uh, zeggen van, nou, ik uh... Ik wil uh, zoveel drugs kopen en dan maak je een aantal bitcoins over. En dan kan er een pakketje met, uh, met de drugs of een uh, vals paspoort of zo. Daar werd ook in uh, gegrossierd. En dat is veel veiliger dan er maar een, een gevaarlijke wijk ingaan waar, waar veel illegale handel plaatsvindt. Uh, uh. Uh, want daar natuurlijk altijd veel geweld is en markt, uh, marktpartijen die elkaar proberen de loef af te steken. Uh, heel weet. veel van die, die gangsteroorlog in Amerika, dat had te maken met natuurlijk... Uh, ja, dit is mijn wijk, uh, jij mag hier niet verkopen, weet je wel. Ja, en je hebt natuurlijk, omdat het illegaal is, heb je geen rechtssysteem. Ze kunnen eigenlijk niet een rechtssysteem opzetten om het ordentelijk af te handelen, die conflicten. Eh, want ja, het is illegaal. Dus het is een rechtsmonopolie. Dat is wel jammer. Als het, het legaal maakt, ben je natuurlijk vrij snel hier vanaf ook. Ja, eh, ja, ja. Ja, ja. Ja. ja. <laughs> maar hoe, uh, wat, wat is de verklaring van de verdrievoudiging van, de, van die drugsverkoop? Ja, ik denk dat mensen ja, misschien steeds wanhopiger geworden. Natuurlijk. Uh, als je, naar, als je stel in Amerika woont. En je kijkt naar de cijfers. Dan zie je. Ja er zijn een heleboel banen bijgekomen. Maar ja dat hebben ze gewoon. Uh, Obamacare, Obamacare is dan heel duur voor voltijdsbanen. Dus er wordt iedereen naar een parttime baan toegedrukt. Zodat hij geen, <laughs> zodat geen uh, Obamacare boete krijgt. Zeg maar. En ja dan heb je <laughs> het hele vreemde effect. Dat je meer banen hebt. Maar mensen moeten dan twee shitbaantjes hebben. In plaats van één goede baan. Mm -hmm. Om rond te komen. En ja, en het nieuws zegt. De oude economie gaat geweldig. Uh, up, up, up. De beurs omhoog enzovoort en ja dan voel je, je waarschijnlijk heel rottig. Ik denk dat iedereen denkt van, uh, nou ja, ben ik nou zo gek of uh, hoe, hoe zit dat? En dan. Ja, ik kan me voorstellen dat, er, dat mensen drugs gaan gebruiken ofzo. Het is natuurlijk ook een beetje een Brave New World-achtige situatie. Waarin ja, mensen, de slaven zijn zo uitgeperst dat ze maar aan de Soma moeten om. Nou, dat, dat, ook. dat is ook gebleken dat in, in de VS uh, heel veel mensen uh, heroïne gebruiken. Omdat de uh, gewone medicijnen of pijnsters uh, te duur zijn. <laughs> nee, serieus. Dat is echt waar. Dus... Ja. Uh, Oké. Okay. is uh, een documentaire over. Uh... Ja, ja, dat is gemiddeld iets van uh, 14 jaar over om een nieuw medicijn op de markt te brengen ja, uh, Weeghalen. Ja, ja. Weeghalen. Ja, Weeghalen. ja, dat maakt het ontzettend duur ja. Ja. En dan hebben ze nog allemaal IP-bescherming. Dus. Maar ja, goed, je had het al over mensen die een baan kwijt waren. Uh, een mooi bruggetje gemaakt uit het volgende bericht. ABP, het bestuur uh, moet opstappen. Ja, dat zijn, er zijn een aantal mensen die, die willen dat graag. Oh, Oké. Okay. Ik, ik zie dat nog niet gebeuren, maar <coughs> uh, ABP heeft... Ja, 40 miljard tekort. Dus uh, de helft van de bezoekers van de financiële telegraaf... die vinden in, uh, daarom dat het bestuur moet opstappen... blijkt uit een peiling. Dus het gaat niet betekenen dat het ABP-bestuur gaat opstappen. Het maar... is gewoon een telegraafkop. Ja, maar ja, mensen zijn wel ja, teleurgesteld in de ABP. En ik denk dat het, dat het vooral het pensioenfonds van de ambtenaren... ...het zwaar heeft, en dat hebben we al in veel landen gezien die in, de, in financiële problemen zitten... ...omdat dat de makkelijkste manier is om, om geld te, te graaien voor de overheid als ze, als ze krab bij kas zitten. Kunnen ze ja, met via allerlei middeltjes, ik denk dat ze ABP wel sturen in hun beleggingen... ...dat ze dat meer staatsobligaties moeten kopen ofzo... Of, uh, dat soort uh, dingen zullen wel zijn. Ik hoop dat Lubbers ook een keer een greep uit het uh, pensioenfonds heeft gedaan. Maar, uh, ja, het, uiteindelijk komt het natuurlijk waarschijnlijk ook bij de particuliere pensioenfondsen. Ja, uh. En ik denk dat het de solidariteit onder ambtenaren voor harde boetes enzovoort alleen maar groter maakt. Want die zien natuurlijk ook van overrekken ons pensioen. Uh, dat uh, loopt <lacht> risico. Uh, ja, we zijn voor nog hogere boetes en, ja, nog meer. Uh, Zit voor de want ze denken nooit dat de onderdaan dan, uh, zegt van nou, bekijk het dan maar, dan, uh, emigreer ik wel, of, uh, dan, uh, oh, dat gebeurt ook heel weinig. Het gebeurt dat is... ook heel weinig, maar ik denk dat mensen wel minder gaan werken, of dat, als bijvoorbeeld, uh, als één partner de baan verliest, of, of, uh, ja, niet meer naar een nieuwe baan op zoek gaan, van ja, het, uh, heeft toch helemaal allemaal geen zin. Je kan hem berm beter een beetje aan de onderkant blijven bungelen, wat dat betreft, dan, uh, ja, als je een bedrijf begint, dan binnen no time krijg je een of andere, uh, ja, uh, hele vervelende, uh, belastingambtenaar op de stoep en een regulator en enzovoort. Als je in de uitzendbranche zit, dan kan je voortijdig je pensioen opnemen. Dus nee, is dat zo? Ja, ja. Ik, kan, ik kan dat wel, dus dat uh, doe ik ook. Okay. <laughs> ik kan het beter niet pakken dan uh, straks. Maar om, ja. Omdat zij dat geld gewoon zelf hebben liggen nog. Nee, omdat ze dus zeggen van we zien dat je overgestapt bent naar een nieuwe werkgever. Ja, hallo, ik zit bij een uitzendbureau. Wil je nu alvast het pensioen opnemen of uh, wil je het in een ander fonds gooien? Ja, dan word je steeds afgekocht bedoel je. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is, daar is een uh, maximum bedrag aan hoor. Als Klopt. je meer dan 9000 hebt staan dan... Uh... Ja, het zijn ook meestal kleine bedragen hè, omdat je, doet, Het gaat dan, maar om uh, uh, een paar weken uitzendbureau zeg maar. Ja, hè, Dus dan willen ze dus inderdaad niet uh, je elke maand twee uur... Euro uh, betalen. Ja. Naar je pensioen. Als je een ergens werkt, dan uh, kun je nog steeds worden afgekocht hoor. Uh -huh. dus, ja. uh, je, kunt, je moet echt wel een paar jaar werken voordat dat. Uh, ...zo vol is dat ze dat het volgens de niet meer afgekocht mag worden. Ja. Wat zich wel jammer is, want dan zit het echt vast. Dat is bijna een reden om zelf maar aan de slag te nemen. Dan kun je, kun je in ieder geval je pensioengeld weer opeisen. Nou ja, het is natuurlijk... Uh, de ...ambtenaren, dat, dat is toch wel iets waarvan je denkt van... ...dat dat moet zeker zijn. Weet je, als je ergens een zeker bestaan wil hebben... Ja, dan, dan zou je dat willen associëren. Of nou ja, niet libertarisch, maar gewoon gemiddeld ja. Nederlander zou je dat willen associëren met uh, ambtenaren. Nou, zo, zo werkt die geest. En, ja, zo werkt de praktijk uh, ook. Ja, maar nou blijkt dus dat tijdens dus de groei van hè, de ambtenarij na de Tweede Wereldoorlog, ik zou er wel cijfers over willen zien. Maar dat moet. ...verzoveelvoudigd zijn. Mm -hmm. Dat is niet een aantal procentjes erbij. Nee, Volgens mij is het ambtenarenapparaat alleen maar groter geworden na de oorlog. Volgens mij is het hele babyboomgeneratie daar... Ja, absoluut. Maar als er dus een generatie is geweest die uh, eigen pensioen had kunnen regelen... ...dan was het die generatie geweest, want zij waren met heel veel. Mm -hmm. Maar dat blijkt dus niet te kunnen. Nee, en, dan is er, en dan is zeg maar het argument van ja, we hebben slecht belegd en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk een kul argument. Want het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat er zoveel risico daarmee wordt uh, gelopen natuurlijk. En niemand vraagt bij de pensioen om een nog grotere pensioen. Volgens mij liggen die afspraken toch redelijk vast, wat je krijgt. Maar je, je hebt als je, heel veel van dat soort dingen zitten nog niet echt in marktwerking. Er zit allemaal weer regulering zit bovenop en dan krijg je hele rare, dan krijg je met alles waar regulering op komt, krijg je bepaalde regels en dan vervolgens gaat de markt, het deel wat wel flexibel is, gaat net zolang spul produceren totdat het in die regels past. Dus er zijn bijvoorbeeld regels die zeggen, nou pensioen moet aan die veiligheidseisen voldoen. Nou, vervolgens gaan uh, allerlei uh, instanties rond die overheid, die niet echt inzitten, die gaan allemaal producten verzinnen. Net zolang totdat er wordt gezegd, oh ja, dit, dit valt binnen de veiligheidseisen. En binnen de kortste keren krijg je dat er toch troep in wordt gesloosd. Want ze willen die troep kwijt. En dat is, uh, dat is een deel van die bubbel van 2008. Het was die huizenmarkt, daar zat heel veel waardeloosheid in. Maar door zeg maar, weer steeds ingewikkelder producten te maken, qua belegging, Kreeg ze op een gegeven moment toch de mogelijkheid om troep in een AAA-status te proppen. En dat was dan de richtlijn hè, voor die uh, grote beleggingsmaatschappijen, onder andere pensioenfondsen. Nou, en daar ja. is het toch misgegaan. Ja, en, nou, waar, nou wat ik dus zeg is dat het dus niet zeg maar een incident is dat het faalt. Uh, Dit het het is gewoon een structureel probleem. Nou ja, maar dat komt door dat, het, het al oude verhaal. Het, uh, er wordt gereguleerd, nou, dat, dat is hetzelfde met biologisch... Biologisch wordt een set regels. Dus wat je dan krijgt is dat de meest gore troep... die precies binnen de regels past die wordt dan als biologisch bij je naar binnen gepropt. Ja, voor drie keer zoveel geld verkocht. Ja, nee, het, het, het heeft uiteindelijk het, het wordt gereguleerd. Dus wat je wil, is gewoon dat ja, ik kan me heel goed voorstellen dat iemand zegt van ik wil voedsel wat zonder buitensporig gif lokaal is verbouwd op mijn bord hebben. Dan hoeft het niet te worden versleept met allemaal vrachtwagens uit Noord-Afrika weet ik veel, soms waar het allemaal vandaan moet komen of met een vliegtuig, of met een boot nee gewoon, de boer woont hier vlakbij we brengen het hier naar de markt en ik wil het op mijn bord. Een hele normale ...gedachten. Maar dat is niet... ...biologisch wordt regels, wordt verzacht. Als het zus is... ...dan is het wel biologisch en sus is het niet. En dan krijg je dat je een of andere rare... ...vage gif, nou, dat is dan biologisch gif... ...en het wordt dan daar gespoten... ...en dan wordt er dat met het product uitgehaald... ...maar al met al is het onder die regels... ...is het biologisch en het komt op je bord. Het, ik denk dat het, de markt... ...zou beter verbetering zijn, maar nu wordt het helemaal geclaimed... ...en dat heb je met, bank, dat heb je met alles bankproducten, voedselproducten, alles... dan als er wordt geregeld... dan gaat de markt zeg maar zijn best doen... om de regels te misbruiken. Als je die regels gewoon niet neemt... dan ontstaat er misschien een soort vanuit de markt... een behoefte om te gaan laten zien vanzelf, van zelf... Oh, wij hebben zeg maar een troep, kan je ook kopen... Maar we hebben het ook heel prachtig. En dat kunnen we garanderen op deze manier. Ik denk dat dat veel beter zou zijn. Want mensen hebben er toch wel behoefte aan. Ja, ja, ja. En doordat het gereguleerd wordt, krijg je een soort... Hè, met, ook met de belegging. Dan, dan laat je het over aan anderen. En dan heb je een soort vals gevoel van het is goed. Wat is triple E? Dus dat moet goed zijn. Nee, het is niet meer goed. Dat is gewoon troep. En dat hebben ze net slang in allerlei producten verstopt. En versleuteld totdat het leek dat het goed is. Maar het is toch troep. Nou, en dat is ook met voedsel zo. Oh, dat heeft dit keurmerk. Nou, dat is goed. Nee, dat is gewoon troep. Maar het valt binnen die regels, dus mag het uh, dat keurmerk hebben. Ja, de spaarhypotheek is eigenlijk ook zo'n zo gedrocht wat bedacht is om... Ja, er is hypotheekrente aftrek, dus je kan je belasting verlagen door je rente van je hypotheek van je inkomen af te trekken. Dus wat gaan ze dan verzinnen de banken? Een hypotheek die tot het einde van de looptijd maximaal uh, hypotheek blijft, dus niet afgelost wordt. En dat je alleen de, de aflossing weer in een apart potje doet ernaast zodat het aan het eind in één keer overheveld wordt. Zodat je over de volle looptijd je renteaftrek hebt. Maar Dat zijn inderdaad, dat noemen ze dan financial engineering. Dus die gaan nou. proberen. En, en je vindt het bij auto's ook al. Hè? Auto's, ja, ik, eh, ik had ook zo'n auto gekocht. Die had dan 95 gram CO2 uitstoot. En dan kreeg, hoef je geen BPM en geen te betalen. Ja, dan gaan ze dat ding gewoon net zo afregelen, eh, dat je, ja, dat dat die net onder die grenzen valt, zeg maar, waardoor eh, zij, ja, net heel erg aantrekkelijk zijn in de verkoop. Sommige merken bij Volkswagen zijn ze daar een beetje in doorgeschoten misschien. Ja, ja. Maar dat is wel hetzelfde. Het is, het, het, het is natuurlijk ook dat de overheid die geeft een soort morele keuring van goedkeuren. keuren van nou, als je aan, als je onze ambtenaar een stempel geeft, dan, nou, dan kan je het vertrouwen. Ja, dan is het, het is zaak om die ambtenaar om te kopen, om voor die regels te lobbyen, om, uh, ja. ja. Misschien had Volkswagen die, die, die wilde die omkoopsom niet betalen of zo. En daarom zijn ze in de problemen gekomen. Ja, ik gok maar wat hoor. Ja, dat, dat is een beetje het punt altijd met dit soort berichten, want waar komt het vandaan? Want iedereen is corrupt en iedereen maakt misbruik. Maar waarom komen sommige dingen aan het licht? Dat is altijd heel frappant. Ja. Ja, want het is altijd raak. Onder elke steen die je omkeert is het altijd troep. Dus er zit altijd ergens iets onder te wurmen. Oh. Dus ja, ik vraag me bij dat soort dingen af, waarom zijn deze dan nu aan het licht gekomen? Want het is ongetwijfeld bij anderen is het net zo fout als bij Volkswagen. Dus er zullen ook weer, er zullen ook weer spelletjes gespeeld zijn. Was het misschien, ja, misschien was het van een familie. Misschien werd het tijd om uh, bepaalde eigendommen van die familie over te hevelen naar een andere uh, genodigde regel. Oh, het kwam uit Amerika. Misschien moeten ze gewoon meer Amerikaanse auto's gekocht worden. Ongetwijfeld. Er zit een doel achter. Altijd. Er is niet iemand die... Er is deze ja, maar je kan er ook enorm lekker mee beboeten natuurlijk. Dit is een bonanza voor beboeten. Dus ja. ja, ja. Kan. Er, zullen, er zullen meerdere partijen zullen er op hebben zitten wachten. Ik weet zeker dat niemand, dus heeft niemand in zijn vrije tijd zitten uitvogelen uit de goedheid van zijn hart of het ook mis zat. Dat is gewoon een reden voor geweest om dat uh, naar voren te brengen. Ja, misschien ja, er... milieuactivisten. <laughs> ja, dat zou het zijn. Ja. ja. Concurrerende autofabrikanten is natuurlijk ook een kandidaat. Hè, want er zijn. Natuurlijk uh, mensen die maakten dan een auto die wel net aan de regels voldeed. En die was dan iets duurder waarschijnlijk. En dan, ja, dan konden ze die niet verkopen. En dan, dan gaan ze ja hoe kan het nou dat ze dat bij Volkswagen wel lukt? Nou, dan gaan we daar ja. eens naar kijken. En dan zoiets kan natuurlijk ook. Hebben ze eigenlijk bedrijfsspionage gepleegd, wat ook illegaal is? <lacht> dat hebben ze nou, je, kan je kan waarschijnlijk gewoon een Volkswagen kopen en dan uh, en op de rollerbank zetten om eens te kijken. Ja, ja dat doet dat, dat, dat, dat, dat iedereen. Het was dus zo dat, volgens mij was het zo dat die software herkende dat hij op een rollenbank stond. Nou. Dat hij dan zich anders ging gedragen. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Nou. En dat was de, de hele truc. Ja, maar goed. Ja. Er is ook een man in Limburg. Die zit ook met een probleem. Die had zijn vrouw begraven in de tuin en uh, had daar geen vergunning voor. Prachtig bruggetje, Johan. Ja, uh, uh, nou Henk, Henk, je hebt er vast een vaste onderbuikgevoel bij. Uh. Ja, dit, dit vind ik dus echt ontzettend bijzonder. En wat ik ervan uh, weet, is zeg maar uh, dat dat. Uh, ja, het is eigenlijk een hele oude noodzaak dat er bepaald moet worden waar er uh, begraven uh, wordt. En hier in Groningen, zeg maar, als je dan de verhalen leest, dan uh, gaat het echt over twee, driehonderd jaar geleden, zeg maar. Daar lag die noodzaak ja, in. De gaf, hè? Hygiëne. Hygiëne, maar dat... Dat was zeg maar gewoon de laatste uh, pestepidemie. Ja. En die uh, brak in Groningen uit. Ik geloof uh, ook uh, niet heel ver van de Groningse uh, beleg uh, af, zeg maar. Dus het was allemaal ontzettend traumatisch. En uh, dan, toen, werd, toen uh, lagen de lijken her en der verspreid, zeg maar. En daardoor was er heel veel... Uh, dooien. En dus zeg maar sinds die tijd, en als het dan zeg maar echt rond het Groningse uh, beleg was, was, was het het rampjaar 1672, is er dus, zeg maar, in de, wordt er in het centrum van Groningen niemand meer begraven. Alle uh, begraafplaatsen lagen vanaf toen zeg maar uh, buiten het centrum. En, en daar worden mensen gewoon in de grond gestopt. <laughs> Dat is geen enkel probleem. Maar uh, ja, dat had dus echt nog te maken met de pestepidemie. Oké. Okay. Ja, en uh, ik, ik bedoel, ik ben verder niet, niet zo'n huisarts dat ik weet van welke ziektes er nog meer kunnen uh, ontstaan als je heel veel lijken. Nou, bij, uh, bij die uh, orkaan uh, Katrina in uh, New Orleans. Toen werd er werd wel over een ziekte gesproken. Ik ben even weer. Uh, want toen lagen de lijken ook gewoon te rotten in het water. Ja, kijk weet je, maar het is nog anders dan dat je het gewoon begraaft. En, ja, dus dat hele te aarde bestellen, ja, dat is gewoon uber serieus. Ik bedoel, uh, in, uh, ja, weet je, in India dan, uh, uh, ja, dan worden ze bij wijze van spreken in de ganges geflikkerd. <lacht> en is dat het? En, uh, nou, er zijn genoeg eh, Indische mensen die, die, die dat eh, na kunnen vertellen, maar uh, nou, dus ja, ze is... gaan er ook nog even lekker baden. Ja, als uh, spirituele uh, overwinning. Hè? En uh, dat is het dan ook. Als je dat overleeft, dan uh, kun je de hele wereld aan. Maar, uh, maar nee, dat. Uh, maar ja, dus dat is gewoon uberfascistische. Hygiëne-wetten, zeg maar. En als je dan ook kijkt van uh, wat er uh, gewoon uh, mogelijk is... de techniek is zo lang mogelijk om mensen die vrijheid te geven. Zo lang kunnen. Maar de wiel is er gewoon niet. Hè? En uh, ja, weet je, als je nu een gemiddelde woonwijk uh, afgra afgraaft... Ja, dan, dan laat ik het zo zeggen. We wouden een, een, een volkstuintje in het uh, wijkgebouw van de wijk plaatsen. Uh, en dat wijkgebouw is een oud schoolgebouw. Die, die werd uh, tien jaar geleden nog echt als schoolgebouw uh en daarna nog als circus, uh, waar, een, waar een circus en een kinderdagverblijf uh, in zat. En wij wouden zeg maar een tuintje maken. En, en dat ge die gebouw is gewoon van de gemeente geweest en zo. Maar de gemeente, uh, die zei van nou dat durven wij dus niet aan. Want we weten niet wat er in de grond zit. Ja. We weten gewoon niet wat er in de grond zit. Alsof je bovenop een tankstation uh, zit zeg maar. Ja. En... Ja, maar goed, dan weten ze het wel, en dan nog. Ik bedoel, ik, ik, ik heb mensen die wilden een huis bouwen... en nee, er had vroeger een verfabriek gestaan... en het zit vol met zooi en gif. Nou ja, oké, okay, ja, jammer dan. Uh, maar ze mogen er bouwen, bouwvergunning gegeven... en uh, dan moeten ze eerst de zooi afgraven, weet je wel. Dus ja, en daar doen ze dan niet moeilijk over. Nee, en bovendien, uh, nou ja, wat ik dus denk... Hè, die kinderen hebben het overleefd... en het circus heeft het overleefd. En, ja. Weet je wel, en die mochten er gewoon in zitten... Ja, maar nu uh, kan er, zeg maar, uh, moeilijk over worden gedaan. En dan uh, zal er ook moeilijk over gedaan worden, verdomme. Er wordt niet naar oplossingen gezocht. Nee, en, uh, nee. nou, daar komt het dan een beetje op neer. Ja. Terwijl... We hebben gewoon een extra reden om moeilijk te doen. Absoluut. Ja. En als je gewoon in Nederland uh, verbouwt, ja, dan zit je sowieso al vaak dicht bij een weg of een snelweg of weet ik veel wat. En we hebben fucking Tsjernobyl overleefd. Ja. Dat, we hebben Moerdijk overleefd. Uh, Peter, jij bent in Tsjernobyl geweest. Hè? Ja, klopt. Ja. je leeft nog, hè? <laughs> ja, nog maar net, hoor. Je bent gewoon echt op de plek. Hoor. Ben je ook echt bij die, de kerncentrale geweest? Of? Ja, je reed daar met zijn busje rijden omheen. Okay. De, de EU is daar een enorme sarcofaag aan het bouwen. om de oude sarcofaag op te ruimen. Het dus, ziet eruit als een miljardenproject weer. Tsjernobyl, dat viel hier natuurlijk ontzettend neer. Ja. En we zijn toen veel meer vergiftigd dan uh, uh, toen verteld zijn. Dus dan kan het dan ineens weer wel, zeg maar. Ja. Ja? Moer, Moerdijk net zo. Oh, de de ramp die daar ooit geweest is. Ja, ja dat was vier jaar geleden of zo, drie jaar geleden. Ja. En uh, hoeveel? Er waren 40.000 uh, chemische stoffen. Ja. Ik bedoel niet 40.000 flessen. 40.000 chemische stoffen. Genoeg om uh, fluoriserend, uh, te lichtgevend te uh, poepen, zeg maar. Absoluut. Uh. En het uh, ging ook uh, over stedelijk gebied heen. En uh, de brandweer uh, was er gewoon uh, echt als de kippen bij om te vermelden dat het ontzettend safe uh, was. Uh, uh. Ja? Ik, toevallig kreeg ik twee weken geleden een uh, sms'je. Dat uh, hier 20 kilometer van Groningen, bij Leek, stond er een, een, een, een boerderij in de fik. En ik moest mijn ramen en deuren gesloten houden, zeg maar. Ja, ja. Ik bedoel, dan weer wel. Maar, maar uh, als hier uh, op Zernike, dus het universiteitscomplex, een of andere wiskundig uh, experiment uh, uiteenloopt, zeg maar. Ja, dan zijn we in wezen gewoon aan de goden overgeleverd. Uh, ...het gevaar van de gloortrein... ...die om wat verreden dan ook van Delcel... ...precies dwars door de stad van Groningen heen moet... ...wat ook nog een paar jaar geleden in het uh, nieuws was... ...omdat hij gewoon in de nacht... ...gewoon op een, bijna op een stilstaande trein was geklopt. Ja, dat kan allemaal. Dat kan allemaal. Tijdens de, uh, tijdens de Koude Oorlog... Vlogen er continu 24 uur per dag at uh, atoombommenwerpers Boven Europa. Ook boven Nederland. Oh, ja? ja. En dat kon allemaal. Ja, dat, dat niet alleen. Er zat er vaak... Dat is er is één geval geweest waar de piloot een, altijd een pijp rookte. Dat was zijn karakteristieke houding. Hij zat dan in de, met een waterstofbom zat hij te rond te vliegen en dan rookte hij een pijp. En dan werd hij bijgetankt ook nog. Want we moesten 24 uur in de lucht blijven. Dus dan was een tankvliegtuig die dat dan... Die kwam met zo'n slurf aanzetten. Dan moest hij dan... Uh, ja, daar met zijn bommenwerper naartoe gaan om bijgetankt te worden. En uh, Terwijl zat hij dan een pijp te roken. Het <laughs> ja, is ook een keer misgegaan. En er zijn een aantal keer zijn er uh, ja, waterstofbommen naar beneden gevallen. Dat is natuurlijk uh, behoorlijk uh, knal had dat kunnen geven. Maar oh, het is gewoon wel goed afgelopen of zo. Uh. Ja, maar je kan opzoeken op het internet. Er is er eentje bij ja, Palmera of zo, geloof ik. En is in Amerika ook al in een moeras is er een gevallen. Er is een keer wat van een vliegdekschip zijn er waterstofbommen afgerold. Dus er liggen ja. water, waterstofbommen en atoombommen liggen links en rechts... Uh, verspreid zeg maar sommigen hebben ze wel kunnen bergen maar er zijn er ook nog steeds die paar die ze niet hebben kunnen bergen. Okay. Ja dus uh, ja en dan kom je inderdaad uh, vrij dicht uh, hè, als het gaat over uh, over dus die dode begraven en zo. Ja ja want daar we het over. Uh... Ja komen we dus dicht bij de doemscenario's van de overheid. Ja. Ook al is diezelfde overheid in Nederland officieel nooit bewust geweest uh, van wat de Amerikanen hier aan atoommateriaal uh, gewoon opsloegen, ja. Hè? of uh, nou ja, Enschede of wat dan ook, weet je wel. Ja. Dus uh, dan is gewoon een nadeel voor die man met zijn vrouw, ja, dat er gewoon met, ja, dat, als er met twee maten wordt gemeten, dan, ja, dan valt hij gewoon altijd uh, buiten de boot uh, met zijn lijkje. Mm -hmm. Hij had gewoon een atoombom moeten begraven en dan was er niks aan de hand geweest. Ja, ik zal even nog even uitleggen voor de luisteraar wat nou precies aan de hand was. De vrouw wilde gewoon, die had ooit gezegd van ik wil ooit in mijn tuin begraven worden. De tuin die ik altijd zo lief had, waar ik altijd zo graag uh, tuinierde fijn, die vrouw die overleed net iets te vroeg, voordat er een vergunning aangevraagd kon worden. En die man heeft dus uh, de vrouw dus in die tuin begraven. Waarop de gemeente dus zei, hey, je moet het graf weer opgraven, want je hebt geen vergunning. Daar vandaan kwamen wat waterstofbommen. <laughs> ja, precies. precies Mooi. Ja. Nee, dan snap ik het weer. Ja, en, hey, ja, hey, en uh, er staat natuurlijk bij dit soort incidenten staat altijd uh, binnen een straal van een kilometer altijd wel een moskee... <laughs> Je wil een bruggetje maken naar het volgende bericht. Ik had nog één idee. Oké, okay, oké, okay, uh, David, vertel. Misschien dat hem gewoon hoeft te zeggen van, ja, ik heb de vergunning wel, maar die heb ik ook begraven. <laughs> ja, ja, ja. In mijn moestuin, zoiets. Nee, goed. Ja, even, even het bruggetje naar de moslims. Ja, we hebben een sharia berichtje. Een sharia bericht je, uh, Berichtgeving. Sharia is onze manier van leven. Ja. Dus hoe the fuck are you? Ja, nou dat heeft dan zeg maar klaarblijkelijk de, spreek, uh, de woordvoerder van alle moslims uh, van Nederland heeft dat uh, getwitterd. Oké. Okay, uh, en uh, ja. V vinden alle moslims ook uh, dat hij uh, een woordvoerder mag zijn of is het meer een zelfverklaard uh, woordvoerder? Nee. Nee, het wordt door de media zelf uh, zo uitgelegd. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en hier, uh, nou ja, als je het dan hebt over gevaren. <laughs> <laughs> ja, bij 200 meter hier van, van mij vandaan. Er zit ook een moskee. Ik had, uh, vorige week had ik nog die christen uh, die opgepakt was omdat iemand had gewoon verzonnen dat hij Allah Akbar had uh, geroepen. Maar hij was gewoon, hij zag eruit als een uh, moslim. Ja. Maar ik woon echt gewoon, ja, gewoon 12 meter van een moskee af, nog zonder uh, van die minaretten. Het is gewoon een oude boerderij. Uh, het, het heeft het landelijk nieuws geloof ik ook wel redelijk gehaald, want. Ja, ja, weet je, er waren varkenskoppen neergelegd ooit een keer. En er is gewoon, nou ja, ze zitten in een boerderij, ze hebben een flinke regionale functie en ze willen uitbreiden. En dat komt nu in een prachtig gebouw met 468 gebedsplaatsen en dat levert nogal wat parkeerproblemen op. Dus toen had de gemeente gewoon besloten van, ja, nou dan kunnen ze wel zeg maar gratis parkeren bij het winkelcentrum. Alle winkeliers over de zijk, want er zijn er maar 150 parkeerplaatsen. Okay. Dus ja, dus maar hoe de gemeente dat aanpakt, was natuurlijk ook niet heel uh, tactisch. Maar goed. Uh, ja, maar dat, dat, dat kan toch weer tot werkgelegenheid leiden. Ik bedoel, dan heb je gewoon iemand die gaat dan parkeerplaatsen aanbieden, weet je wel. Ja, maar dat, dat is allemaal ontzettend moeilijk, moeilijk, moeilijk. <laughs> Stel je voor dat je in oplossingen denkt. Ja, ik, het is werkelijk waar. Ik zit gewoon aan de rand van de stad Groningen. Yeah. Maar er is gewoon nergens een plek om, om een parkeerplaats uh, neer te zetten. Dat heeft ook mee te maken met dat ik hier inderdaad vlak op ook op, vlak op uh, begraafplaatsen en een crematorium zit, uh -huh. ja weet je, maar dan zou je zeg maar nog kunnen zeggen van, uh, er zit hier ook een universiteitscomplex uh, hier vlakbij. Nou, dat kan ook best wel een moskee staan, waarom niet? Uh -huh. Je hebt hier ook uh, S-rond zitten, wat satellieten bouwt uh, voor uh, uh, NASA. Uh -huh. uh, ja, die uh, verkennen de ruimte. Nou, moslims verkennen de ruimte op een andere manier. Compleet compatible. Maar anyway, die moskee die kan dus echt... Het is gewoon een ontzettend suffe boerderij. In wezen gebeurt er ook bijna nooit wat. Behalve de En Maar dat komt dus wel heel vaak in het nieuws. En... Een, een, een jaar of twee geleden was het dan ook in het nieuws, omdat er een zogenaamde haatbaard uh, zou langskomen. Okay. iedereen op de, zijn achterse poten. Want ja, weet je, er mag geen haat uh, gepredikt worden. Ja, maar goed, de, de, degene die er problemen mee hebben, ik neem aan dat die niet daarna gaan zitten luisteren. Nee, absoluut niet. Maar hoe, hoe bepaal je ook dat iemand een haatbaard is? <laughs> ja. Ik bedoel, dan zou je het een keer moeten hebben aangehoord of zo. Misschien is een checklist. Ja. Haat, check. Ja, waar ja. ja, ze ja. nou, een baard is, dan wel haat in zitten. So. Ja, tja, blijkbaar zijn er gewoon mensen die elk woord wegen, wat dan uh, zo'n moslim. Wat, wat er dan ja, was dit ook de boerderij met, het, uh, met die stickers, die ze dan, die Engelse stickers die ze dan hadden geplakt? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. die stickers die kwamen dan, uh, die kwamen vanuit uh, Londen. En daar waren ja. gewelddadige mensen die hadden die uh, stickers overal geplakt. In een bepaalde wijk en vervolgens uh, nou, mensen zoals uh, die homofiele acties of uh, dronkenschap vertoonden, zijn die gewoon uh, te lijf gegaan. Um... Zoek, volgens mij zoeken ze ook een beetje de problemen op dan. Die, door zich daarmee uh, te associëren. Leg het even uit, hè, ja. nou, Ze hadden van die stickers, dat zijn Engelstalige stickers, hadden ze gebruikt. Er staat ook no drugs, een... no gambling, no prostitution. Ja, zoals ik oh my... begrijp kwamen dat bestaande stickers die werden gebruikt door een ander. Maar oh, die werden door moslims uitgewild? Ja, in, nee ja die werden daar ook geplakt om het gebied te markeren. Maar die waren afkomstig een soort gelijke markeeractie in uh, Londen. Maar daar werd vervolgens ook gehandhaafd. Dus er gingen mensen eigen rechter spelen om het zo maar te zeggen. Was het op een pri privé terrein? Of, uh... Nee, het was gewoon uh, in de stad. Er okay. zijn mensen gewoon uh, aangepakt omdat ze dronken waren, of omdat ze homoseksualiteit uh, lieten zien. Oké, okay. maar goed, ja. De eigenaar van de straat mag dat toch bepalen. In dit geval is dan de, nee, ik... de overheid. Ja. Nee, ik denk dat uh, geweld plegen tegen mensen die zich op een paal niet uiten, dat is altijd fout. Ja, goed, tenzij ze op iemands privé-terrein komen. In dit geval ja. is het geen privé-terrein. Ja, dan zou de, nee. de, de, de politie daarom moeten toezien. Dat uh... idee dat iemand uh, die meteen op jouw terrein uh, komt... ...meteen doodgeschoten mag worden... Nee, dat... dan nu, maar die kan je op vriendelijke ja. wijze... ...naar de uitgang delegeren. Ja, klopt, maar dan gaat het om je grondgebied... ...en dan behandel je, dan discrimineer je niet meer op geaardheid. Ah. Dan moeten het, ja, hetero-mensen er ook af. Maar, maar, maar, maar waar hebben we het nou over dan? Zeg maar. Nou, ik denk dat dit dat als, mensen die nee, nee, nee, aan de ene nee, nee. kant zijn ruimte hebben. Dat als hebben, zeg maar, maar. in het uitgaansleven een Marokkaan, een homo, een tik verkoopt, Dat het dan gelijk uitvoering is van de sharia-wetgeving. Begrijp ik het zo goed? Dat, dat weet ik niet. Dat is heel algemeen gesteld. Maar die stickers die deze mensen hebben overgenomen werden gebruikt. ...in een soort gelijke actie in Groot-Brittannië... ...waar mensen specifiek sharia-wetgeving... ...zoals in, zij dat zagen, gingen, uit, ja, gingen zeg maar naleven. Dus gingen inspecteren, controleren, straffen. En ja, misschien hebben deze mensen ook wel behoefte om het toch een beetje daar... ...misschien hebben ze het per ongeluk gedaan... dachten ze, oh, die stickers die passen... ...maar misschien zijn ze ook wel een beetje op zoek naar problemen... Ja, de, dat ze misschien een beetje een omstreden persoon laten spreken. Misschien... Ja, maar wat nou als er één iemand op zoek is naar problemen? Ja, dat zou heel goed kunnen. Het zijn ja. vaak bij heel weinig mensen die er heel intens mee bezig zijn. Ja, die uh, Jeffrey Jager bijvoorbeeld. De woordvoerder van de moskee. Mm -hmm. Ja, dus een uh, bekeerde Nederlander als ik het uh, een beetje ja. heb gevolgd. Ja, en die wilden dan uh, misschien een beetje bijhoren. Maar ja, dat zal er waarschijnlijk nooit lukken. Want het geloof is er wel. Ja, je zult altijd een bepaald cultureel verschil uh, hebben. Hè? En je zult er ook altijd anders uitzien. Ja, je moet dan echt wezen... Echt wezenlijk dezelfde soort uniform aan gaan uh, trekken, om een beetje die egaliteit of de homogeniteit te krijgen. Uh, okay. Dus uh, ja, dus het komt allemaal een beetje geforceerd over. Maar het nieuws uh, uh, spint er dan weer wel bij. Dus er is zeg maar zo'n zo Jeffrey Jager die post dan, die zegt van, de sharia, de, de, de, ja, ik weet niet wat ze letterlijke woorden zijn, maar het was zoiets van, uh, ja, dat is onze manier van leven. <tieden> Oké, okay, maar dat is wel interessant, want ja. wat, wat moet je dan doen? Kijk, ik, ik ben eigenlijk helemaal niet in geïnteresseerd. En dan ben ik van mening van ja, ik wil me eigenlijk niet associëren met dat soort laat plaatsen, dat lekker doen, maar ja. doe het niet ja. zonder mij. Maar ja, dus dan zijn ook andere mensen... mensen gaan weer zeggen van, ik probeer een punt te maken. Kijk, dit is niet mijn punt specifiek. Oké. Okay. Maar sommigen zeggen, nee, je moet het juist in de openheid, dan moet je het aan de kaak stellen. En wat, hoe zie jij dat? Ik, ik... Nou, ja, nou de, uh, op uh, ja, libertarisme in Nederland zag ik ook zo'n vraag uh, voorbijkomen. Ja, en die was er heel krom. van Wat zou jij doen als de sharia-wetgeving uh, een feit ja, is? Dat, dat, dat ging over iets anders. Je, wat ja. ik bedoel meer zo, hoe is, hoe ze de stelling over het terrorisme? Ik ben van mening dat je terrorisme moet je gewoon... Maar shari sharia-wetgeving is geen terrorisme. Nee, dat zeg ik ook niet. Nou, oh. de, de tegenstelling, er zijn twee dingen, je hebt inderdaad, uh, wat zou je doen als er sharia was, daar kunnen we straks nog even op ingaan, maar de, de tegenstelling die wordt gezegd is van als iets gebeurt, als dat nou terrorisme is of bepaalde uiting van zo'n groep, zoals deze persoon, uh, ...of van bepaalde ideeën zoals deze persoon... Uh, ...moet je er dan, zeg maar... ...mijn, mijn idee is dat je het moet, gewoon naast je neer moet leggen. Gewoon geen aandacht ja. aan besteden. Als je bijvoorbeeld vindt dat Geert Wilders niet moet groeien... ...dan kun je het beste bereiken door nooit aandacht aan te besteden. Uh, ja, ja, of je ja nou, jij? ben ik van mening. Ik, ik ben nou, van mening dat iedereen die Geert Wilders aandacht geeft. Is onderdeel van het campagneteam van Geert Wilders. Ja, ja. Nou, ja, zo, zo wil ik het stellen. Ja, vooral en, D66. Ja precies. Nee. D66 is de beste campagne maken voor uh, Geert Wilders. Ja, nou, okay. ja, ja, maar Dat betekent okay. niet. Bijvoorbeeld met terrorisme. Dat betekent niet dat ik niet vind dat die mensen. Die gewelddadige acties uh, plegen. Moeten, die moeten zeker worden bestreden. Die moeten worden opgespoord. Maar aan de andere kant. Moet uh, zeg maar de uitvloeiselen van hun Dat is al gedaan. Zo'n gedane actie is al gedaan. Nou, daar kun je niet meer terugdraaien. Je kunt niet zeggen van als we het heel erg veel aandacht gaan geven. En heel erg nog meer gaan bestrijden. En nog meer geld tegenaan gaan smijten. Dan komen die mensen weer tot leven. Nee zo is het niet. Die, die doden zijn dood. En dat is een, uh, een zaak van die mensen die dat hebben overleefd. De nabestaanden. Dat zijn de enigen die er nog iets mee kunnen. En ik vind dat in eerste plaats wordt het bij hun. En persoonlijk als het mij zo treft zou ik zeggen. Nou ik wil er gewoon niks over horen. Ik wil niet het liefst voor dat ik iemand in mijn omgeving zou worden geraakt door terrorisme, het zou iemand zijn die dicht bij mij stond en ik zou de uh, overlevende zijn dan zou ik het liefst hebben dat degene die dat heeft gedaan, die misschien ook is omgekomen, misschien niet, maar dat hij het nergens terug ziet want dat er geen enkele iemand een woord over zegt, van al die moeite, al die voorbereiding gedaan, heel verleed veroorzaakt, niemand zegt er wat over, nou, alsof het niet bestaat, dat zou ik ja, het liefst persoonlijk maar goed, hebben en dan leg je wederom uh, de sharia-wet nee? leg je wederom uh, de sharia-wetgeving weer heel dicht bij je persoonlijke uh, vrijheid ik heb het helemaal niet over de sharia. Je hebt het gewoon over het feit dat als er iets is dat je, wat je niet wenst... Hè? Sommige mensen wensen niet... Ja, maar ik heb het wel over de sharia. Oké. Okay. Daar ging bericht ook op. Ja, maar om je vragen te beantwoorden... Ik denk dat je uh, zeg maar wel... Uh, je kunt er wel wat mee doen met zo'n figuur of met uh, uh, Geert Wilders. Maar dat, daarvoor moet je... Uh, Daarvoor moet je zo diep in jezelf zoeken, dat het uh, niet makkelijk is. Uh, je want de kun Je kunt er wat mee doen. Absoluut. Hè? Okay. Kijk, in wezen zul je, uh, want wil dus of zo'n gast, het ligt qua psychologie altijd heel dicht bij de trol. En het, het is niet het mooiste wat je uit jezelf haalt. En, en dat is wat mensen ook heel eng vinden. Maar je kunt zeker, als je gaat... Uh, paradoieren, persifleren, heel sarcastisch gaat zijn, ja, dan kun je er gewoon uh, iets ontzettend pijnlijks van maken. En ik denk dat dat best wel mag. Want maar, mensen maar ook... wat, wat probeer je nou te zeggen? Dat je op een of andere manier dit wil dus kunt persifleren. Hij is al een persiflage. Jij stelt dat je hem kunt persifleren op zo'n manier dat mensen er anders over na gaan denken. Dat het niet ten behoeve van zijn reclamecampagne werkt? Nou ja, dat, dat ben ik met je <gacht> oneens gewoon. Ik ben van oh. mening dat als iedereen die aandacht besteedt aan Geert Wilders. is onderdeel van het campagne-team van Geert Wilders. Dat is ook heel absoluut gesteld. Nee, maar ik ik denk dat niet. Ik ja. denk dat zeg maar als bijvoorbeeld. een paar jaar geleden alweer. Ja, het is gewoon. straks komt het er ook weer aan. De algemene beschouwingen. Ja. Vlak na uh, de uh, troonreden. Nou, dan gaan mensen politiek uh, scoren. En Geert Wilders uh, doet dat altijd door. Over de grens heen te gaan. Wat Donald Trump nu gewoon dagelijks doet. Dat doet Wilders eigenlijk. Maar één keer in het kwartaal of zo. Okay. En, maar bij de algemene beschouwing kun je daar al begrip op in. En een van die eerste keren waarmee hij gewoon nou ja, al ver over de grens heen ging was bij de uh, kopvolden uh, tanks. Oké. Okay, jij bent van mening dat die aandacht die daaraan wordt besteed nadelig is voor hem. Nou nee. Want wat de toon. Nee, uh, mijn punt is namelijk dat de aandacht. Nee. Hij zegt iets. En vervolgens gaan mensen aandacht aan hem besteden. En vervolgens groeit hij. Nee. Dus dat, mijn punt is gewoon. Hij roept iets. En iedereen die er aandacht aan besteedt. Helpt er mee bij. Draagt er bij. Dat de PVV groeit. Ja. Dat vind je. Ja, maar je ik dat denk... je hem eens. Jij denkt dat Geert Wilders roept wat. Mensen gaan er heel veel aandacht aan besteden. En vervolgens krimpt hij. Zo zie jij dat nou, ik vind, zeg maar, hè, van uh, daar waar je aandacht aan geeft, uh, daar, uh, dat groeit, zeg maar. Ik Precies, vind dat is wat, echt, is wat ik zeg. Ja, ik vind dat een happiness quote. En dat vind ik echt voor mensen die, ja, die het begin niet van het einde kunnen onderscheiden. Oké. Okay. Ben je het dan, dan eens met mijn de tegenstelling? Dus als je heel veel aandacht geeft aan Geert Wilders, dan krimpt Dat ben je toch ook niet eens? Nou ja, over het algemeen uh, falen mensen er dus wel in. ja, Ik mag nu ook niet uitleggen waardoor dat komt. Nou, leg even uit uh, Henk, leg even uit. Ja, als er dus zoiets als een kop voor de tax gaat komen, dan, zijn mensen, dan ra raken mensen die, die, die vervoeren dan eigenlijk al een verdedigingsoorlog. Terwijl uh, Geert Wilde zit in de aanval. Hij vreent, hij bepaalt de discussie. En wat je dan gaat doen, is, uh, wat, wat heel veel mensen dan gaan doen, is bijvoorbeeld, uh, nou, dan gaan ze dan uh, heel mo moreel verongelijk uh, zeggen: van nou, dit mag niet, dit mag niet. Ja, en dan voed je hem inderdaad met je morele verontgelijking. Als je er uh, kunt communiceren. Zeg maar. Dat, dat, dat, dat het je gewoon. Dat het je gewoon geen fuck maakt. Wat hij zegt. Gewoon voor het publiek. Dan schakel je hem dus wel uit. Dus als hij had gezegd. Ja, bla bla bla. Kop voor de tax. Dan had ik, uh, waarschijnlijk gezegd van, nee, nee, nee. Kop voor de tax. Daar heb je hem meer. Weet je wel? En daar het wel bij laten. Dat is voldoende voor het publiek. Nee, joh. Ik ga die dingen zeggen als, uh, kijk, ik word nooit serieus genomen. Dit is altijd hoe ik word behandeld. Ik ga niet uh, gebrande haartjes spelen. Ik ga mensen alleen maar sympathie voor hem krijgen. Dat is ook wat hij, die, die ook doet. Omdat mensen op steeds op die manier aanvallen. en als weet ik het allemaal? Het meest kwalijke vind ik dat hij, dat hij weer voor een belasting pleit. Terwijl juist minder belasting moet hebben. Ik, ik weet niet of mensen Geert Wilders uh, uh, echt zielig vinden. Nou, ze vinden, ik, ik, denk, ik, ik denk niet dat ze hem zielig vinden. Ik denk dat mensen wel degelijk tegen hem opkijken. Maar ik denk dat ze wel uh, vinden dat die, uh, zeg maar, uh, wordt behandeld zoals ze zichzelf misschien behandeld voelen door de overheid. De overheid neemt ze niet serieus, luistert niet naar Wilders. Als dat naar voren komt inderdaad, dan denken mensen, oh ja, is precies zoals wij ook worden behandeld. En dat, eh, want als ik het zeg maar moet vertalen naar hoe die, zeg maar, staat, hè, als die spreekt of als die op straat is, of campagne voert, dan wordt hij behandeld als een idool. Zeg maar, mensen zijn gek op hem. He, ze, uh, hij kan roepen, minder Marokkanen en kop voor de tax. Maar als hij dan op straat loopt, dan zouden mensen, ah, oh, Gert ik wil met hem op foto. Zo. Uh, uh. <laughs> Zo, dat is de inhoud. En, ja, ik, ik ben, ik, ik, ik, misschien is het ook niet helemaal duidelijk wat Richard probeert te zeggen, maar ik denk dat door de generaal gezegd is gewoon, als jij over, zodra mensen over Git gaan bloggen, of schrijven, of video's maken, of rapporteren, zijn ze gewoon campagnevorm aan het voeren. Hij heeft uh, maar hele beperkte middelen zelf om goed in de aandacht te komen. En uh, ja, wat hij doet is dingen roepen en mensen gaan er dan mee bezig. En dan zijn ze bezig met zijn campagne. Wat hij zegt, dat is zijn campagne. Zijn uitspraak is zijn campagne. Hij heeft, een hij heeft al een platform, maar hij heeft al zetels. De campagne die hij voert is bepaalde dingen roepen. En, ja, als dan andere mensen eigenlijk wat ze zeggen is van, oh, dit is de campagneboodschap van Gert Wilders en we gaan er nu tijd aan besteden. Ja, maar goed, er natuurlijk ook het tegenovergestelde. Er zijn ook mensen die ook uh, uh, stemmen winnen door uh, heel, heel erg tegen Wilders te zijn. Er zijn mensen die vinden Wilders gewoon afschuwelijk. Ah. Die, gaan dan, die kunnen dan stemmen op die partijen. die. Ja klopt, maar dat waren ze al. Zoals het, uh, PVDA? Het de PVDA? Bijvoorbeeld op D66. PVDA gaat ook niet echt uh, geweldig Nee, daarom is D66 is meer de anti-PVV-partij. -PV, ja, het is niet zo dat uh, als D66 tegen PVV tekeer gaat... dat dan D66-stemmers gaan denken van, oh ja, ik moet toch ook maar bij Geert Wilders zijn. In die zin voeren ze niet campagne voor... Um, Geert Wilders, maar ze geven hem wel heel veel gewicht. Ja, misschien is het een soort afspraakje, net als met, met Trump en uh, Clinton, weet je wel. Die spinnen allebei garen met een, bij een rivaliteit, zeg maar. Nee, het is ook, ja, en, ja kijk, aan de ene kant is het natuurlijk, hè, uh, ja, hij wordt wel gedoogd in uh, zijn theatrale waarden. Maar hij is niet een slechte spreker, hij doet het best goed. Ja, er absoluut. Zijn, uh, er zijn hele, uh, hele veel slechtere uh, personen die uh, aan het woord komen. Absoluut. Nee, maar, hij, weet, hij weet het uh, volk wel te boeien. Ja, dus het is wel echt, hij kijkt echt naar een show. Ja, Dumpert uh, deelt ook standaard dus die momenten waarop Wilder zijn uh, media exposure pakt. Ja, nou, en bij bepaalde... ...houding of een bepaalde kijk op bepaalde zaken... ...daarvoor moet je bij Geert Wilders zijn. En dat is eigenlijk de boodschap die continu wordt herhaald. Ook ongeacht wat hij zegt... ...en ongeacht hoe uh, rationeel jouw weerlegging daarvan is... ...of hoe gepast of uh, kritisch of uh, sarcastisch... ...of wat dan ook jouw reactie op Geert Wilders ook is... ...elke keer bevestig je dat voor dit soort daken... ...dan, dan, dan, dan... ...voor die zaken moet je bij Geert Wilders zijn. Dat is de boodschap die continu weer opnieuw wordt bevestigd. En dat is wat mensen dat is wat ook echt gebeurt. Want uh, het, het kan heel goed zijn dat, uh, dat heel veel mensen die zeggen van, oh ik moet bij Geert Wilders zijn, dat die eigenlijk maar twee of drie of vier van zijn uitspraken hebben gehoord. En een keer of, of tien de, daarvan de bevestiging en de herhaling daarvan van uh, de intellectuele rest van Nederland hebben gehoord. Dus, oh, nou, ja, inderdaad, Ik moet inderdaad bij Geert Wilders zijn voor die zaken. Nou kijk, weet je, het is ook een uh, gevecht van uh, voorspelbaarheid. Hè? Dus in wezen waar Geert Wilders uh, heel veel op scoort, en ik vind hem echt een klant. clan nee, Dat is zeg maar. is typisch zo'n reactie waarvan mensen denken: oh, oh ja, ik moet toch maar bij Geert Wilders zijn. Ja, ik heb mijn universiteit uh, afgemaakt en ik ga Geert Wilders stemmen. Ja, maar ja, is, nou, nee, maar, is, kijk, nee, maar dat, volgens dat, mij dat is MAVO oh. ook een beetje zijn achterban, hoor. Ja, nee, ja ik, MAVO, weet je, jo, kijk, ja. ik kan uh, er prima mee vinden, weet je wel. Ik, ik kan echt met ieder mens kan ik op zich wel vinden. Alleen, sommige mensen moeten gewoon niet uh, proberen om een intellectuele bijdrage aan de, aan de samenleving te brengen. Gewoon niet proberen. Waarom niet? Om dat, uh, om zeg maar uh, er een steentje bovenop te leggen op uh, de piramide die we aan het bouwen zijn en wat we dan beschaving noemen. Ja, daarvoor zul je een bepaalde inzicht moeten hebben. Daarvoor zul je zeg maar ook een overzicht uh, moeten krijgen. En, en dan staan Marvel klanten niet altijd uh, bekend om een geduld, om heel veel informatie te verwerken. En daar een overzicht uh, uit te krijgen. Goed, uh, Henk, welke mensen hebben die uh, inzichten wel dan? Uh, Afgezien van ons natuurlijk. Nou, in wezen zijn dat dus ontzettend uh, weinig mensen. Want je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die zijn uh, veel te intellectueel. Die zien hele grote concepten, maar hun uh, inhoud is eigenlijk gewoon leeg. Hè? Ik heb laatst een, een, een, een artikel gelezen, en een soortgelijk artikel heb ik wel vaker uh, daarvoor zien komen afgelopen jaren. En dat is dat. Juist intellectuele mensen wat linkser zijn, omdat ze zien dat, zeg maar, hoog intellectueel werk relatief slecht wordt beloond ten opzichte van simplistisch of ander niet-intellectueel werk. Mm -hmm. En dat vond ik wel een interessante gedachte. Ja, dus George eigenlijk. Orwell, die zei. Ja, ook... Voorbeeld: hij zei ook van al van uh, If there's any hope, it's in the proles. Dus hij keek naar die samenleving in 1984. En de intellectuelen zijn allemaal geco-opt. Die zitten allemaal ja. uh, global warming modelletjes te maken, of uh, ja. wapens <laughs> ja. te produceren. Of uh, die zitten uh, Paul Krugman-achtige economische theorieën over uh, Piketty-dingen. Die zijn allemaal gekoopt en die zou inderdaad in de vrije markt geen cent verdienen. Dus wat ze, wat ze moeten doen is een grote staat hebben die zij van argumenten voorzien om de om de Joe Sixpack om de tuin te leiden. Zeg maar. Dat is een beetje ja. een, een baan. Nee, ik zou niet te veel verwachten van de van intellectuelen. Nee, nee dus, uh, nee, dus, nee. dus Ik weet niet wie dat zei, maar of is uh, up, sinds, up ten Sinclair of zo? Van, uh, het is onmogelijk om iemand iets uit te leggen als zijn boterham. Ervan afhangt dat hij het niet begrijpt, dan, uh, ja, dan ja. gaat hij het gewoon niet begrijpen. Ja, absoluut ook. En je krijgt ook zoiets als een, een soort soort peloton-achtig iets. Als je dus een toeretappe hebt gevolgd, hè, dan heb je gewoon van die mensen die, uh, nou, die rijden alvast een stukje vooruit. Maar weet je, die hebben ook meer, die ondervangen ook gewoon meer weerstand van de wind. He, in een peloton is het ook gewoon veiliger, He, maar je doet gewoon een poging om, om, om sneller vooruit te gaan. Maar eigenlijk geeft de peloton het tempo aan. En zo werkt het ook op intellectueel niveau. Ook in wezen, zeg maar, kun je uh, heel veel van de problemen die er zijn uh, en, en het geluid wat mensen daar uh, bij produceren gewoon zien als angst en, en, en een weerstand tegen verandering. Dat we sowieso al vooruit gaan. En dus het geluid, zeg maar, hè, waar mensen eh, nu heel veel mee scoren, is ook van om te grijpen naar een, een Nederland of een Amerika die er al niet meer was. En daar is totaal geen enkele intellectuele onderbouwing voor te vinden. Totaal niet. Wel een emotionele, maar in wezen ben je dan hetzelfde als de <coughs> bebaarde twitteraar die zegt dat de sharia onze manier van uh, leven is. Het gaat, dan gaat het erover van met welke personen voel ik mij het meest verbonden en. En, dus, en dan kan een intellectueel gewoon te veel taal uitslaan, uh, waardoor mensen afhaak. Uh, en, nee. en dat is een situatie. Een hele, dat vind ik een goede zelfreflectie. Ja, absoluut. Maar dat is, ook, nee, maar dat, dat is dus ook uh, wat er gebeurd is in uh, Rusland tijdens de revoluties. Hè, toen had, daar had je ook wel anarchisten, maar die waren uh, te intellectueel. Dus en daardoor. Zo, voor mij is dat op dit moment geen bouwwerk meer. Nee, ja, absoluut dit, niet. Dit is conversatie. Waar, waar gaan we nu naartoe? En we hadden het over de sherry, maar. Ja. Ja, ja, en ik heb en... Het geprobeerd om <laughs> de discussie dus, te krijgen. Op, ja. dus, en dat was in Rusland zo, en dat was in Duitsland ook zo. Weet je wel? De oplossingen die er uh, werden gezocht, waren gewoon veel te makkelijk. Gewoon, nou, we gaan alle joden verbranden. Nou, en dan zijn al onze problemen opgelost. Ja, maar dat is toch logistiek toch nog best lastig. Absoluut. He. En de vraag of de problemen dan überhaupt opgelost zijn. Volgens nee, nou, mij blijft die nee. gewoon. Ja, tijdens dat proces stapt er al inderdaad ook niemand uit het gebeuren. Die zegt van, nou, oké, okay, jullie zijn nu van kampen aan het uh, uh, maken. En ik snap, zeg maar, he, dat uh, mensen aan het werk gesteld worden. He, we zijn een oorlog economie. Dat kan ik nog begrijpen. Maar moeten die mensen ook echt kapot of gaan we iets duurzamers uh, neerzetten? Ja, ik denk dat met het hele raar verhaal... Dat, wat willen mensen in de overheid nou eigenlijk? Want je eerste reactie is dat ze je geld willen. Zeg maar. Tenminste, als je, als je helemaal de weg kwijt bent... dan denk je dat ze je proberen te helpen met allerlei programma's. Maar als je daarvan bent genezen, dan denk je van... ah, ze willen gewoon, als je kijkt naar de snelwegen... en de flitspalen en alle boetes en regulering... dan denk je, oh, oké, okay, ze, willen, ze willen gewoon je geld hebben. Maar dat klopt ook niet, want als je weer verder kijkt... Uh, waarom zou de overheid geld willen hebben? Want geld heb je alleen, uh, maar, nodig, heb je alleen maar nodig als je iets wil kopen. En uh, als je de macht hebt, hoef je in feite niets te kopen... want je kan alles eisen. En het blijkt dus... Wat ik denk is dat zij geld nodig hebben... zolang er mensen zijn die ze nog niet in hun macht hebben en om moeten kopen. En als ze dat eenmaal gelukt is en ze hebben de macht over iedereen... dan krijg je meer het nazi -model. En dan zie je dat ze mensen gaan vernietigen... die gewoon nog productiviteit in zich hebben. En dat betekent dus dat ze hun diepste motivatie is waarschijnlijk niet geld, maar is macht en vernedering en, en machtsverschillen vergroten. En ja, de, dat ze geld nodig hebben is alleen maar een manier om daar te komen. Ik snap wat je zegt, maar de meest rationele benadering zou zijn om uh, die macht te behouden. En dat is volgens mij ook wat in 1984 uh, wordt beschreven. Dat die, uh, ja, dat die voorlopers, die waren allemaal nog wat... Uh, die hadden het allemaal nog net niet helemaal goed... maar dat ze inderdaad uh, dat ze dat verfijnen, dat mechanisme. Dus dat ze niet noodzakelijkerwijs uh, te snel gaan vernietigen... met die productiecapaciteit... maar dat ze echt gaan naar een soort continuïteit. Want dat is eigenlijk uh, de nazi's uh, als die uh, vernietigingskamp inzet om te gebruiken... Dan vernietigen ze op dat moment inderdaad eigenlijk hun eigen kansen. En dat is niet helemaal uh, ja, in lijn met het idee dat het uh, een soort continuïteit moet hebben. Nee, en... ze zijn eigenlijk uit op self-destruction. Want ja, Hitler zat natuurlijk ook het hele Joodse... Wetenschapsapparaat te, te vernietigen. Wat gewoon op termijn zijn eigen ondergang is. Als hij ook als hij oorlog wil gaan voeren en de wereld gaat veroveren. dan zal hij zal toch wetenschappelijk geavanceerd moeten zijn. En als je dan alle joden land uitjaagt. dan gaat het niet echt lukken. Dus uiteindelijk is het natuurlijk. weten ze ook wel dat het niet duurzaam is. en dat het, dat het eindigt. Maar ja. Uh, ja, ik denk dat, dat de drang om, om een groot machtsverschil te hebben met andere mensen. dat is toch te groot voor ze. Maar ja, ik wat, ik, dat... wat ik dus ja. nu snap, zeg maar. om het weer over de sharia te hebben is hè, als dus de Sharia-wetgeving, het klopt wat hij zegt. Waarvan uh, wij moslims uh, voelen ons verbonden met de Sharia-wetgeving. In die zin, ik weet niet of alle uh, moslims voor de Sharia-wetgeving zijn. Waar ik wel in kan vinden is dat mensen op zoek zijn naar uh, vereniging van identiteit. Wij zijn wij, dus zij zijn zij. Dat is een heel sterk iets. Maar ja. al, dat heb je ook al... als Met je muziek je, of zo, toch? Kan je, gewoon, je kan nog ook naar een concert gaan. Ja. kun je dat gevoel toch ook beleven? Dat zijn ja. een leukere methodes, toch? Ja. Ja. ja, of je kunt zeg maar... Uh, Olympische Spelen gaan volgen... en dan kijken van wanneer komt het Koningshuis in beeld. En dan, men, dan kun je op dat moment... als ze dan echt in beeld komen... Je helemaal uh, verbonden voelen met de rest van de natie. Niet met de rest van de wereld, maar wel met de rest van de natie. De kracht zit in die beperking. Ja, ik heb twee, uh, twee momenten gezien van Olympische Spelen. Ja? Allebei in uh, deurenachtige. De ene was meer ritmische gymnastiek. Het was het meisje wat uh, de goud heeft gewonnen. Zo naar nou weken. We hebben gezien. Ja. Ja. En, de, en de grote smak, die heb ik ook gezien. Nou ja, die was fantastisch. Oh, Sonderland nou ja. doet een uh, jury zeg maar. Ja, nou maar, en dat, dat op manier ook op. Hè? Als het dan gaat, uh, als het dan gaat over, uh, vandaag kwam de vliegtuigen terug met die sporters. Oh, echt hè? Ja, uh. van uh, die geen medaille hadden uh, gehaald. Ja, ja, die moesten uh, eruit. hè? De, de loservlucht. Ja, en in de media werd het inderdaad de loservlucht genoemd. Is het nu afgelopen dat of? Uh? Nee, nee, die moesten nee, eerder naar huis. Nee, ik ga even nee, door, Ja, de NOC-NSF, uh, of uh, ja, zo heet dat geloof ik, heeft zeg maar besloten dat uh, mensen die geen uh, uh, medaille hadden gehaald, die, die kunnen niet uh, met een teleurstelling, zeg maar. <laughs> De mensen die nog een poging gaan doen tot die medaille uit de moed proberen te trekken. Dat, dat was zeg maar, maar in wezen is dat eigenlijk, voor mijn gevoel staat het niet heel ver, ook met het verhaal van Yuri, van de fascistische klimaat of een sharia wetgeving, wat dan ook. Het compleet menselijke van de interactie wordt eruit gehaald, dat je een bepaalde verscheidenheid hebt van, nou, de een is blij, de ander is boos, de een houdt van gospel, de onderhoud van heavy metal, grove scheidenheid. Maar dat je dan een begrip krijgt als, uh, nou, dit is Nederland, of dit, voor die sporters dan, dit is een, een topsportklimaat, of die moslim die dan zegt van, nou, die sharia-wetgeving, dat is waar het om gaat. Identificatie, als, uh, gewoon als, als wanhopige bindmiddel. Zeg maar. En nou, in wezen, en dat heb ik ook wel geprobeerd voor de uh, libertariërs, zeg maar. Libertarische nee? sorry. Nou, identificatie. We hebben natuurlijk wel heel veel splitsing gehad, hè van uh, ja, uh, we moeten vooral tegen de sharia wetgeving zijn of zo en tegen de moslims, en tegen immigranten. De statisten hoeven maar één ding of de statist hoeven maar één ding te roepen en huppa. Libertariërs hebben alweer weer een splitsing. Ik bedoel ja. <laughs> dan is er iets mis met, uh, met ons bindmiddel. Ja, moet je ja eens maar dingen de, de die, die Jeffrey jaar niet heeft op ja. Twitter haantje bezig. Is hij al groter dan de LP? Akko is hoeveel hoeveel die heeft? Weet ik veel een paar duizend? 37 <laughs> Het <laughs> equivalent van Victor. Ja, maar ik denk ook inderdaad... dat het een beetje een storm in een glas water... de media heeft weer gewoon uh, van... hé, hey, kijk eens, er zit weer een gekkie. Weet je wel? Absoluut. Ja. En het, het is ook een verhaal wat voordende, Weet je wel? Net zoals uh, de holocaust. Ook een trein was die voordende of de Eerste Wereldoorlog. Gewoon grote menselijke tragedies... die gewoon continu maar niet te stoppen lijken. Alsof mensen... Uh, op die ellende alleen maar af willen sturen. En is dat ook wel zo? Of kun je zeg maar gewoon de vraag stellen van... willen wij echt wel die kant op? Of kunnen wij, en misschien is dat wel de libertarische bindmiddel... of kunnen we ook gewoon ergens een uh, biertje zuipen... En over de dingen van dit leven houden. We zijn nu toch bezig om weer met Rusland in oorlog te raken? Nog steeds? Ja. Even... Nou, volgens mij zijn we er nog steeds niet mee gestopt. Oké. Okay. Nou, ik denk dat het ook verder gaat dan de EU. Hè. Je ziet toch wel veel uh, provocatie die kant op. Mm -hmm. Nou ja, in wezen is de... Nou ja, er zijn een aantal uh, interessante theorieën wat ik heb inderdaad over... ...van waarom mensen zo bang zijn voor de sharia-wetgevingen. Misschien is het inderdaad om, uh, te verwerken dat wij gewoon heel hard door de EU worden uh, genaaid. Want het argument is, zeg maar, je moet mm, gewoon je oren te luisteren leggen van wat zijn de argumenten tegen een sharia-wetgeving. Eén ervan is, je moet geen nationaal vreemde uh, wetgevingen in ons land uh, krijgen. Maar ja, dan zou je dus ook tegen de Europese Unie moeten zijn. Daar is ook niet iedereen tegen. De andere is, ja, eh, zij houden hun vrouwen er ontzettend hard onder. Ik nou, zoverre dat waar is, ben ik eh, ook geen grote voorstander ervan. Ben ik een tegenstander. Nou, kijk, ik vind van, hè, als je al met slagen sla, op een vrouw in moet werken... ...dan eh, denk ik dat je de strijd al aan het verliezen bent... Hè? Want wat je dan krijgt... Hè, als vrouwen zo geslagen worden... is... Uh, ja, die kunnen best wel inventief in hun verzet zijn. Daarom zijn vrouwen ook emotioneel... veel ontwikkelder uh, geworden... om een fysiekere, sterkere man... zeg maar, uh, te ontwijken. Yeah. En dus in wezen... Is, je, is het gebruiken van je fysieke overwicht als man is hij helemaal niet zo handig. Want je kunt uh, beter in dat e emotionele vlak gaan zitten. En dan kom je nog wel een keer uit. Ja, ah. nee, ik, ik hoop daar niet zoveel voor. Kijk, dat het feit dat ze daar uh, allebei een rol in kunnen spelen, uh, dat vind ik uh, maar van tweede orde. Ik vind van eerste orde dat het een enorme uh, verarming is van uh, maatschappij, als dat daarin plaatsvindt. En het, ik wil er sowieso geen onderdeel van uitmaken. En kijk, ah. eh, ik, ik, ik vind dat een beetje een goedkoop praatje. Ik vind fout. het raar. Ik, ik, ik wil er niet bij betrokken zijn. En nee, ik, je wilt er niet bij betrokken zijn. Maar toch wil je er een bepaalde stellingname over innemen. Namelijk, nou, dit moet niet kunnen. Nee, een moslimman moet niet zijn moslimvrouw hey, kunnen slaan. Nee, hey, gewoon een man een ah. echt groot wil elkaar niet slaan. Dan verbied, je het, dan verbied je het, maar goed, dus ze doen het gewoon toch. En, nee, dat dan. dan, en dan. dat ik het wil verbieden. Kijk, uh, het, het is, uh, ik denk ook uh, dat in die, dit soort zaken ook alleen maar... Uh, dat je effectief kunt ingrijpen op het moment dat een van beiden... eraan uh, wil ontsnappen, op zijn minst. Ja, zolang ze allebei niet aan willen ontsnappen... dan kun je er eigenlijk ook niks aan beginnen. Hm. En, uh, Maar dat neemt niet weg. Ik wil er gewoon niet aan gelieerd zijn. Ik wil niet dat ze naast me wonen. Ik wil niet dat ze... Ja, maar dat komt uh, toch niet. Om niet te verzekeren. Nee, dat, dat, die vrijheid van associatie mis ik. En die wil ik graag hebben. Ik, ik, ik, ik wil helemaal niet de verantwoordelijkheid nemen om, uh, in die levens te gaan mengen. Want dan kan ik de rest van mijn leven wel opofferen met wat allemaal andere mensen aan het, uh, zijn. Maar ik zou wel graag, uh, de, de flexibiliteit willen hebben. Maar om wat de, je nu communiceert, trekken. Klaas, wat ja. je nu, nu communiceert, Klaas, is dat je, en dat vind ik nog grappiger dan, eh, uh, de vurende peloton, Libertaris. Wat je nu communiceert, is dat je het op zich niet zo erg vindt dat een moslimman zijn vrouw slaat. Wat je je erger nee, aan vijf... vindt, is nee. dat je merkt dat hij zijn vrouw slaat. Nee, ik kan me niet aan onttrekken. Ik wil me ten eerste aan onttrekken. En ik begon met te stellen dat in dat soort situaties kun je alleen maar effectief iets bereiken. Alsof tenminste één van beide partijen eruit wil ontsnappen. Kijk, als jij in een soort ongezonde, uh, weldadige relatie zit, maar beide partijen willen er niet aan ontsnappen, dan kun je er niks aan doen. Dat is gewoon een praktijk, hoe dat werkt. En uh, nou, daar wil ik ook niet mijn tijd aan besteden. Ik, ik ben best wel bereid om mensen die uit dat soort situaties willen ontsnappen te helpen. Ja, dat is noodhulpverlening. Nou, ja, doe gewoon overdag. Doe je gewoon een uh, boek over zelfverdediging. Uh... In de Arabisch door de bus, ja. Whatever. Maar ik ben wel een grote voorstander van noodhulpverlening. Okay. En, en die, dat begint bij het punt dat iemand daar uh, voor open staat. En anders dan maak je alleen maar meer vijanden. Maar ik, ik denk dat het heel belangrijk is om, want ik, ik merk dat libertaristen er bijna behoefte krijgen. En ik, om zeg maar, er tegen in te gaan. om te gaan bepalen van dit moet het beleid zijn. Dat moeten anderen ook vinden. En we moeten de, de actie tegen ondernemen. En ik denk juist dat het libertarisme met het feit van associatie juist een prima methode biedt. Om je er niet aan te verbinden. Je begint, je eerste stap moet zijn om er totaal los van te staan. En je staat helemaal in je eigen wereld, helemaal eigen los van wat daar gebeurt. En volgens kun je alleen maar als het effectief is, kun je zeggen van oké, okay, dan ben ik er om er iets mee te doen. Ja, begint op het maar, echt, maar ja. dan zou je dus niet kunnen zeggen van, ik ben tegen de sharia-wetgeving. Want dat kan je daar geen fuck uitmaken. Ja, maar dat is, ik ben tegen bruine ogen. Kijk, dingen bestaan. Ik, natuurlijk ben ik uh, tegen iets wat ertoe leidt dat er geweld wordt gebruikt. Ja. En, dat is, en dat staat los. Ik denk dat Het is veel principiëler. Ik ben er gewoon tegen dat je anderen slaat, waaronder kinderen en echtgenoten. En dat staat helemaal boven wat dan ook. En dan, kun je wel, jammer, als sharia dit en dat doet er niet toe. Als dat, als, als, als een individu onder de mond van sharia tot die acties wordt bewogen, klaar, die acties zijn al fout en die keur ik per definitie al af. En dan maakt me, die rationalisatie maakt me niet uit. Ik, ben ik, denk, al bezig en dan ik denk, ik denk dat uh, mannen uh, ten eerste hun vrouwen niet slaan vanwege om, de wetgeving. Ja, dat boeit me niet. Nee, het, nee, het het is uh, schrik, de geschiedenis heen, zeg maar, uh, hebben, hebben mannen gewoon redelijk vrouw uh, vaak een vrouw geslagen. Ja, ja, dus dat, heel, dat vind ik al. zijn. Hè? Ik, ik kan me wel inleven. Ik kan me best ja. voorstellen dat iemand anders zo frustrerend is dat je uh, de behoefte krijgt om te slaan. Dat is die emotie kan ik me wel voorstellen. Ja, maar dat absoluut. betekent dat je ernaar moet handelen. En, nee. um, er zijn ook mensen binnen een andere religie die slaan. Ik bedoel, en soms moet je het gewoon loszien van de religie. Je hebt gewoon een man die niet met zijn eigen emoties om kan gaan en daarom slaat. En de religie ja. staat er gewoon voorkomen buiten. Ja, ja. Nou, is een, is en en een ik, vind, ik vind, zeg maar, vraagt uh, die vrouw ook om hulp. Nou ja, dat is ook, dat is een illustratie van mijn standpunt. Ja. Dat ik, van mijn noodhulpstandpunt. Noodhulp ben ik altijd voor. Ja. Ook voor mensen met wie ik in principe weinig heb. Met het, ja, met het, de voorwaarden dat ze de uh, dat ze, eigenlijk dat ze vragen, dat Maar dat klinkt heel, heel. maar dat ze er voor open staan. En ja. dat is heel belangrijk. Want uh, als jij hulp verleent aan iemand die er niet voor open staat, dan ben je eigenlijk de vijand. En dat wil ik niet. Ik wil niet mijn energie. En, want ik heb mijn hele schaarse middelen. Ik kan misschien andere mensen helpen in. Ik zou het wat, zou het wat anders uitdrukken. En uh, dat heeft ermee te maken met dat. Uh, wie geeft hulp aan wie? En dat heeft ook te maken inderdaad met die verhouding. Je krijgt een soort afhankelijkheidsrelatie. Nou, daarom noem ik het ook bewust noodhulp. Met, ja, ja. Daarmee ja. wil ik een soort tijdelijkheid impliceren. Een incidentele aard willen ik En uh, ik vind het belangrijk dat, dat, dat je voor open staat. Klaas, jij hebt nog een keer een verhaal verteld. Weet nog een tijdje terug en uitzien. Dat voorbeeld, jij bedoelt uh, gewoon met het uh, uitgaan? Dat, uh, dat je gewoon geweld op straat tegenkomt Ja. bedoel je dat voorbeeld van voor mij? ja ja ja, ja. dat je, je dat je een keer iets tegen en zei ja kan je beter niet meer bemoeien want dan uh... en Russie tussen uh, echtgenoten waar met tikken worden uitgedeeld ja. ja daar kun je wel als een soort uh, ridder te paard op af gaan rijden maar ja als er geen behoefte is aan die inmenging ja, dan, dan ontdek je heel snel wat een uh, oorlog aan twee fronten betekent uh, ja. en waarom je dat heel moeilijk kunt winnen nou... nee, ik denk dat het belangrijke is voor voor dat hele, als je hier naar het, zeker naar rechtssysteem, als je dan kijkt naar NCAP, zeg maar het, het ultieme libertarische ideaal dan heb je natuurlijk dat als je een heel raar rechtssysteem hebt, zeg een rechtssysteem waarbij iedereen een groene onderbroek moet dragen of zo dan is dat heel duur zeg maar, want een libertarisch rechtssysteem daarbij kunnen mensen het rechtsbedrijf kan gewoon zeggen van nou ik kom pas in actie als een slachtoffer is als er iemand zich meldt dat een dat misdaad begaan heeft ...waarbij een rechtssysteem waarbij iedereen een groene onderbroek moet dragen... ...moet het rechtssysteem enorm veel actie vertonen. Die moeten racias gaan houden, die moeten mensen op straat gaan lastigvallen. Dus het is een heel duur rechtssysteem... ...naarmate je rare regels gaat handhaven... Ja. En daarmee zou in de competitie tussen rechtssystemen zou je een situatie krijgen waarin de mensen die voor het groene onderbroekrechtssysteem kiezen en daar heel heethoofdig achteraan lopen, daar ook ja. een hele hoge prijs voor moeten betalen. En die prijs dus... is niet, niet af te wentelen op mensen die een, een, een minimalistisch rechtssysteem hebben. Ja, precies. En daarmee krijg nou je van... een evolutie waarbij dat verliest Juist. Dat is. Het geval. Maar je besnapt helemaal mijn punt. Dus je, je moet, ik heb eerst behoefte aan vrijheid van associatie. Mensen die bepaald gedrag vertonen. Die er ja. totaal geen financiële band mee hebben. Zodat ik inderdaad kan concurreren. Ik heb zeg maar mijn levensstijl. Met mensen die er ook zo over denken. En dan vanuit die positie. Anderen die dan dat ontdekken. En denken van ik sta er voor open om dan een soort noodhulp te verlenen. Ik vind het prima als mensen tot ontdekking komen van... ik wil het eigenlijk, eigenlijk toch liever zoals jij. Maar als ze zoiets hebben van ik heb het toch liever zoals ik... dan is dat aan hun. Ja, maar het blijkt meestal dat als mensen... die kunnen heel hoofdig zijn en heel stom... maar zijn, eh, als ze hun geld moeten uitgeven... dan worden ze opeens weer heel erg <lacht> uh, ja, kalm Rijktis. en verstandig. Ja. Dus, uh, op het moment dat ze zeggen... Oh, iedereen moet een goed ombroek dragen... ja, dat kost je 10 ja, euro ja. per maand extra. Uh, nou ja, zo belangrijk vind ik het toch eigenlijk niet. Een bruine is ook goed. Ja. Maar ja, het heeft dus ook heel veel met uh, psychologie te maken, hè? En oh, ik had ja, nee, nee, al, zeg nee, maar... Nee, David, uh, David wilde iets zeggen. Oh. Ja. Ja. Ja. Daarna nog jij, uh, Henk. Ja. <laughs> Eindelijk eens <het> een keer. <laughs> David, vertel. Ja, stel je voor dat iedere uitgave van de overheid, dat je daarvoor een aparte rekening zou krijgen. Zouden mensen wel heel anders gaan denken over dingen? Over de? Ja, dat uh, zou dus toch wel heel goed uh, werken. Klopt. Dat is gewoon één belasting, hè? Ja, want het zijn nu ja, heel veel verstopte belastingen eigenlijk, ja. indirect. Ja. Mensen zien inderdaad niet uh, waarvoor je, waar voor je nou exact betaalt. Bijvoorbeeld als ik vertel mensen wel eens, uh, vind je die 800 euro die je gemiddeld betaalt aan de politie? Vind je dat het wel waard voor de service die je voor terugkrijgt? Oké, per jaar. Ja, per jaar, maar dat is gemiddeld, hè? Ja, dus de politie, per werkende, eh, politie per werkende de werkende is de grootste werkgever meer. van Nederland, hè? Ja, ja, ja klopt. werkend is dat nog veel meer. Ja, waarschijnlijk... Verwerken in de... Ja, ik weet niet hoe het berekend is. Of het per is of ver. Uh... Nee, want volgens mij is alleen de drugsbestrijding kost ons al een paar tientjes per persoon ja, ja. per maand. Oké, okay, dus we begonnen met de sharia-wetgeving. En we hadden het over uh, het slaan van vrouwen. En dan is de laatste opmerking die ik hoor, een paar tientjes per persoon. Dus hetzelfde gesprek. Ja, ja, ja. Okay. ja. <laughs> maar je hebt de sharia bestudeerd, hè? Ja. Uh, Komt dat een beetje gek over de sharia of denk je van, nou... Nah. Nou, ik denk dus, hè, dat probeerde ik ook uit te leggen, dat, uh, dat we in Nederland al veel soortgelijke systemen hebben. Ja. Alleen de sharia is natuurlijk ontzettend veel nieuws geweest over uh, vrouwenbesnijdenissen en het stenigen. Ja, Terwijl de vrouwenbesnuiden is, is een cultureel dingetje uit Somalië. Absoluut. Ja. Maar ja, dus nou het controleren van veiligheidsgordels is niet iets anders dan een sharia, zeg maar. Het is allebei onzinnige wetgeving wat een hele hoop ja. geld kost. Ja, het lopen mannen op straat te controleren of jij je wel aan een bepaald regeltje houdt. En je ja. wil wel die, die handhavers hier die langs de terrassen lopen om te kijken of je stoel niet iets te ver over het terras zit. Ja, ja maar als de als uh, Sharia-wetgeving is eigenlijk ontzettend lokaal. Mm -hmm. Wat je dus eigenlijk krijgt is dat je een soort dorpje krijgt met uh, nou, een soort geestelijke die dan gewoon uh, recht uh, gaat spreken. Een ja, ja, soort ambtenaar eigenlijk. Ja. En er zijn wel een aantal regels voor, hè, maar zelfs in Europa in de meest donkerse tijden zijn er ook wel homofielen aan de brandstapel ontsnapt. En dat zal in de moslimlanden net zo zijn. Het zijn, de, het zijn met name dus de krantenberichtjes hè, die, die het beeld uh, vormen van wat er gebeurt. Maar in, het hangt mij net van de imam af van wat er Wordt besloten. Dus als je een vriendje bent met de imam, ja, dan zal die eerder besluiten dat hè, of iets toegelaten is, of dat iets uh, haram is, of halal, zeg maar. Je hebt er, uh, vijf gradaties daarin. Ja, daar wordt zeg maar over recht gesproken. Maar... Ja, de staat is in feite een religie, dat blijkt hier maar weer uit. Hè. Het is alleen een ja. andere vorm van religie. En ik, volgens mij is dat de reden ook waarom mensen zich zo opwinden over de islam. ...omdat het eigenlijk statisten zijn. en Ze zijn zelf eigenlijk religieus... ...maar ze herkennen het niet in zichzelf, zichzelf... ...en ze herkennen het wel in, ja, die, mos, in die moslim... Uh, maar ...en daar worden ze boos door... ...want eigenlijk is het, is het hun... ingeïndoctrineerd, het, het, het, is, ...het is hun inges, inge... in hun hoofd geramd... ...met geweld, hun eigen geloof... ...en als ze dan bij een ander zien dat dat ook gebeurd is... ...maar wel een ander geloof dat zij niet herkennen... Daar worden ze volgens mij heel erg boos door. En dat is alleen hun eigen pijn die ze, die ze zien, die ze ervaren bij, bij het zien van die ander. Dat denk ik wel. Maar het, er is sowieso niet, zeg maar, de moslim die door één islam wordt, zeg maar, fascistisch wordt gemaakt en geïdeologiseerd. En die daardoor, zeg maar, voor ons dan de, altijd de kwaaie pad op zou gaan. Als, als westling, anti-westers. Ik denk dat dat uh, behoorlijk tegen zou vallen. Waarom? Want net als uh, met de westerse kerken, zeker hier in Nederland, heb je in de islam ook al vijf uh, stromingen. Sowieso. Nou, voor mij 13 uh, ja. grote. En dat is weer verdeeld, in, net als bij de christenen, in talloze ja. substromingen. Ja, dat geloof ik. Dat zou weer een ja. miljard stromingen zijn. Ja, want kijk, de droom, ik denk dat de droom voor iedereen wel helder is. Alleen, ja, gewoon de weg naartoe daarover. Euh, verschillende meningen. En ja, er zijn ook gewoon euh, mensen die al heel veel willen euh, scoren op de Yellow Brick Road naar die dran Troep, zeg maar. Hè? Dus dat zijn de ijdele mensen. En ja, daar vallen ook de meeste slachtoffers in. Maar in wezen is de uh, sharia niet uh, wereldvreemd. In, uh, maar het is dus ook niet een... een, een, een Algehele indoctrinatie, want ja, de Koran is wel voor meerdere uitleggingen vatbaar, zeg maar. Dus je kunt ook uit. alle kanten mee op. En uh, dat maakt zeg maar, ja, dat je ook uh, moslims, als het erop aankomt, zeg maar, zit er ook een, een backdoor in het systeem, waardoor je ze tegen elkaar kunt uh, uitspelen. En ja, dat wordt ook wel gedaan. Dus de angst is dat er één uh, moslim is die met één Koran allemaal dezelfde gedachten zullen hebben. En die ene, en die ene gedachte is zeg maar dat, uh, nou weet ik veel, uh, gemiddelde libertariër Anthony Kattger eraan gaat. Als die eraan gaat, dan gaat in Mekka het gejuich omhoog. Want ja, ik denk dat de realiteit is dat eh, ten eerste, ja, of het nou een victor is of wie dan ook, al die mensen die zich bedreigd voelen door de islam vanwege hun, hun mening, zeg maar, dat de gemiddelde islamiet niet eens weet wie die personen zijn nee. en dat die mening ook geen fuck uitmaakt is. Jij wil zeggen, als je naar een imam gaat in Marokko, en je vraagt wie Victor van der Ster is, dat hij dat niet ja. weet? Nee, nee, dat, dat, dat... Laat dat je, je beledigt even. nu Victor, hè? Oh, nou, sorry, sorry. Ik dacht, ik, ik vertel gewoon even de realiteit. Dus, maar ook dus, maar die personen die er zo over communiceren, ja, die proberen wel dus ze scoren bij die, met die grote angst tegen die sharia, tegen de moslim en dat soort dingen. Misschien moeten we gewoon voor de geile keer een paar uitspraken van Victor in het Arabisch vertalen opsturen naar een maan ja, in Marokko. Dus je hebt dus. die Sharia lijkt dus heel erg op nou, onze Europese wetgeving, op onze heimelijke monarchie. Die in onze parlementaire democratie uh, zit verweven. Al die dingen. Lijken ontzettend op de sharia. Dus het is niet wereldvreemd. Mm -hmm. dus, uh, maar het is, uh, het is ook weer heel dus veel menselijkheid. Als je dus moet geven. Van waard, wat, waardoor ontstaat dan die angst. Bij dit soort blanke witte mannetjes. Dan denk ik dus. Omdat ze gewoon niet willen toegeven. Dat ze op dit moment al lang in een kont genomen zijn. Maar nog niet door de moslim. <lacht> dat is één. De andere is. Want het ging dan over die argumenten. Hè, van wat, wat waardoor zou dan geen sharia moeten zijn. De andere is dat die eh, moslimmannen met een stokslagen een niet effectieve maar toch wel een moedige poging doen om een vrouw tucht bij te brengen. Ja. Ik zal het nog een keer herhalen. Ja, ik heb ja, het ja, niet. Het is niet dat we te veel tijd hebben of zo. <rioting vague même> nee, ik, ik snap je vers피elt... ja, ik snap je hoor. Maar, eh. Het verschil tussen de Nederlandse man en de moslimman is... ...dat de moslimman heeft nog niet de hoop opgegeven om zijn vrouw te tuchten. Nou, nee, ik denk dat niet iedereen dat doet. Het is, nee, maar gewoon... het is een interpretatie van een of andere man die, oh, die, die dat voorschrijft. Dat wil niet zeggen dat iedereen het dan doet, weet je wel. Ik denk dat uh, net zoals hier in het uh, Westen. Ja, hier hè? heb je ook al een of andere dominee op de Fedor die dat soort dingen roept. Ja. Absoluut. En 60 jaar geleden was het ook nog gewoon de norm. Er waren gewoon fucking reclames van dat een man zijn vrouw op de billen sloeg. omdat ze niet goed had gekookt. Oké, okay, ja. Yeah. Dat was gewoon in de reclame. Kijk. Waar, waar, waar je dus als blanke westerse man die moslims om kunt zou kunnen waarderen, maar waar die blanke mannen, mannetjes dus gewoon jaloers op zijn, zeg maar, is dat die moslims gewoon de moed opbrengen. Om die vrouw te tuchten. Wij zijn die moed al lang kwijt. Nou, ik, uh, ik haak even af. voor het niet erg Ja, ik bedoel, ik heb in een white trash buurt gewoond. En daar worden vrouwen net zo hard geslagen hoor. Dus uh, ja. <laughs> ja. Zonder sharia. <laughs> Zonder sharia. <laughs> maar waar je als blanke uh, man, zeg maar, juist je voordeel mee hebt. Is dat je al ervaring hebt. Zo van, nou, kijk. Ik kan op wat je zou kunnen communiceren, dus aan nou, die moslims is zo van nou, we hebben het hier geprobeerd, maar het is niet gelukt. Ja. <lacht> en, en ik heb het idee dat stokslagen niet gaat helpen. Ja. Maar ja, kijk, wat, dan kom wat je vind, er zo wat helemaal. Wat vindt David ervan? Nou, ik vind het allemaal heel interessant hoor, jongens. Ja. ja, maar, maar uh, we hebben nog uh, Clinton uh, liggen, hè? Oh ja. Maar goed, de oh, laatste zin is dus... Okay. <laughs> dat kom je dus uit je sfeer van angst en wantrouwen en dan sta je dus met die moslim op het punt... ...om een geweldig gesprek aan te gaan. Oké. Okay. Toch? Ja. Als je gaat zeggen... ...als je zo'n... ...als je uh, op dat moment in het gesprek zit, zeg maar... ...je zegt zo van nou... ...in plaats van dat je zegt van nou... ...ik uh, vind jouw uh, rituelen uh, ten opzichte van vrouwen... ...object, zeg maar... ...ja, dan, dan ben je al heel snel uitgeluld. Maar als je gewoon erkent... ...dat die uh, moslim in ieder geval een moedige poging waagt... ...maar ook al, zeg maar, een beetje vertelt zo van nou... Ik weet niet hoor, maar met je stokslagen en harde tucht, ik weet het niet hoor. Volgens mij gaat het niet werken. Als je op dat punt van het gesprek zit met elkaar, dan kan het gesprek alleen maar mooi worden. In plaats van dat je zegt, van, ik ben bang voor jou en ik, ik ben het niet eens met jou en dat soort dingen. Kijk dat dan voor de volgende uitzending is een uit. Ja, dat vind ik een goed idee. Denk ook een geweldig idee. Ja. Heeft er iemand een, een moslim in <laughs> zijn bestand dan? Oh, we ja, kennen hem ja, wel genoeg me. hoor, ja. Nee goed, ik moet even een bruggetje maken naar het volgende bericht toe. Het um, bericht dat we zojuist behandeld uh, hadden, dat ging dus over een sharia predikende Groningen. Groninger die... ...als waarschijnlijk niet representatief is voor de hele moslimgemeenschap in Nederland... ...net zo min als dat mevrouw Clinton ook niet representatief is voor heel Amerika. Of liberaal uh, ja. Amerika, zo. Ja, ja, ja. Want ja. dat is het volgende, maar even het bruggetje te maken. Dat is een enge vrouw. Ja, een hele enge. Ja. Of Trump, die uh, representeert ook niet uh, alle republikeinen. Uh, ja, de Clintons en uh, Haiti, dat is een verband, hè? Ja, de Clintons die waren ooit... Uh hier meester rond de, die grote ramp die toen bij, uh, die aardbeving die bij Haiti gebeurd is. En Bush ook, ja, groot, hè? Precies, ja. Bush ook, ja, maar het, uh, vooral over die Clinton Foundation, die heeft de hele financiële toestand afgehandeld. Ja, en er zijn, uh, ja, 200.000 mensen doodgegaan en 100.000 uh, huizen vernield. En het is een enorm berg. Uh, geld opgehaald. Ik geloof hier, uh, ja, hier alleen al de Red Cross en de Salvation Army. Rode kruis en Legerlijks Heils. Uh, 10,5 miljard in hulp. En 3,9 miljard kwam uit de Verenigde Staten. En dat was allemaal dat je... Ja, je moest ook allemaal een smsje sturen om de Haitianen te redden. En je kon allemaal iedereen... Uh, zijn centjes bij elkaar schrapen en als je dan kijkt achteraf wat er mee gebeurd is dat is echt uh, ja het is gewoon schandaal het is bijna allemaal in uh, vreemde zakken gegaan allemaal van die dingen als uh, nou ja bijvoorbeeld uh, Clayton Holmes, die krijgt dan een, uh, een contract om uh, daar de zaak uh, temporary shelters te bouwen. En dat is een, een bedrijf van Warren Buffett, wat natuurlijk een dikke vriend is van de Clintons. Ja, ja. En dan, uh, nou, ja, dan uh, zijn er na al die tijd zijn er shelters gebouwd. Nee, en, uh, of wat er gebouwd is, is helemaal in elkaar gestoord. Uh, ja, en zo gaat het. Ze uh, zouden ook hurricane-proof traders gaan maken. Uh, traders waren uh, onveilig. En formaldehyde zat erin, dus hij werd er uh, giftig van als het warm werd. Hij kwam uit de muren zetten, er uh, zat uh, schimmel en dampen in. Uh, en het gaat maar door echt allemaal, uh, de ene schandaal na het andere, waarbij er weer eentje, uh, een, een sympathisant van de Clinton Foundation, die krijgt weer een of ander ja, contract om iets op te gaan lossen. Die lost helemaal niks op, stopt het zak, geldt in zijn eigen zakken en rijdt in de Maserati in de... Uh, in Colorado een ski resort rond. Ja, het is uh, één groot corruptieverhaal. Hoeveel zijn nou dat dat eens opgehaald? 10 uh, miljard in, uh, door het Rode Kruis en het Leger des Heils alleen al. Ik, ik zie hier staan dat het bruto nationaal product, dat ook 9 miljard is. <laughs> het is gewoon een heel jaar inkomen opgehaald. Ja, precies. Ja, goeie, dat zat ik net ook even te kijken inderdaad. We willen gewoon een heel jaar niks doen. Ik was benieuwd inderdaad hoeveel, uh, want er is uiteindelijk uit heel veel landen is enorm veel geld naartoe gegaan. En toen ik denken, dat was genoeg geld om al die mensen gewoon van een uh, jaarinkomen te voorzien. Ja, dus ze ze konden gewoon al mensen... allemaal in een de, de file met een zwembad uh, leven. Zeg maar. maar. Die mensen zijn allemaal nog even arm, dus dat geld ja. is niet naar die mensen toegegaan. Nou, het probleem was, dat het totaal... geld, uh. probleem was ook dat er totaal geen enkele overzicht was hè, van hoe het nou met het geld zat. Er is totaal nee, niet bekend... Oké, dat bij de Clinton Foundation. Nee, ja, dat was niet die 11 miljard of waar je het over had of zo. Dat is niet alleen Amerikaans geld geweest, toch? Nee, maar de Clinton Foundation die heeft dat wel erg gecoördineerd, dit. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, nou, goed, ik ken het bericht dan ook niet zo goed. Maar het is gewoon even ja, om nou al die schandalen en wat er allemaal misgaan is aan de aan de hand. Dat is ook weer niet ja, belangrijk. Je moet je zelf maar nalezen als je dat wilt. Er is een documentaire over gemaakt. Uh, Clinton Cash. Hè? Ja. Ja, ja. Maar het is een algemeen probleem. Zeg maar. ik, heb, ik zit hier naar een kaart te kijken van de Ebola en Zika funding stream. En dat is ook zoiets. Er wordt een hele hoop stennis gemaakt. Oh, Zika en Ebola. En er is een heleboel geld gepletst. Van allerlei kanten wordt er uh, geld in een fonds gestopt. En dan kijk je waar het naartoe gaat en dat hele Zika geld dan gaat bijvoorbeeld uh, 7 miljoen naar het Nederlandse ministerie van Defensie. Hmm. <laughs> uh, <laughs> yeah, yeah. Dus daar uh, gaat, gaat een heleboel naar allerlei NGO's en, en allerlei zooi die er... Uh, bijvoorbeeld de Swedish Civil Contingency Agency, anderhalf miljoen. Ja, wat hebben die ermee te maken? Uh, en zo is het gewoon één grote grijpgraai. En als het geld nog niet op is met Zika, dan, dan, dan knappen ze er gewoon weer een andere non-ramp overheen. Die uh, ...de rest van het geld moet uh, verdelen. Dat ja. stond ook bij wat uh, Defensie daarmee deed. Het staat niet op dit kaartje, nee. Ja, ja maar, maar ik weet wel, dit soort dingen gaan vaak... ...ik weet ooit dat mijn vader... Die, die, ...die was nogal nog wel over dat... ...dan ging er ontwikkelingsgeld naar Suriname toe... ...onder de voorwaarde dat ze patrouilleboten verkopen, verkochten in Nederland. Bij een ja. bepaalde bedrijf kon je die alleen maar kopen. En ja, dat is, eigenlijk was het gewoon belastingsteun van dat, aan dat bedrijf. Uh, ja. Via... Via zo'n ontwikkelingstraject. En dat is. Dit, dit zijn hefbomen om geld ergens in te stoppen, wat dan via een andere ma uh, manier als oneerlijke concurrentie wordt gezien. Ja, ja, maar goed, ik hoorde hier ook net van hè, dat uh, heel Haiti een jaar niks had hoeven te doen. Maar ja, zoveel geld is natuurlijk niet aangekomen. En zeker niet bij de bevolking. Nee, nee. Uh, nee die... Maar daar gaat het ook allemaal over. Er is een telefooncompany die heeft. Uh, het zijn allemaal donors van de Clinton Foundation die hebben allemaal contracten gekregen om daar wat te doen in Haiti. En die hebben natuurlijk allemaal een hele slechte job gedaan. Want dat ging ze, daarvoor hadden ze een donatie aan Clinton gedaan om dan uh, dit... Uh uh, met een heel hoog rendement te kunnen doen. En hele lage kosten. ja. ja ik geloof een... dat ook zo'n goudmijn. Dat is ook een hele grote een goudmijn. Daar, daar, daar geloof ik de broer van Hillary. Die uh, is daar de eigenaar van. Kijk of dat hier okay. nog genoemd wordt. De mining company uh, Rotham's je. They brought a gold mining permit in Haiti. Dat is uh, Rotham. Dus uh, Rotham is dan de broer inderdaad van... Uh, Hillary, van Hillary Rotham Clinton. Ja, Hugh Rotham is het. Uh. Uh -uh. Nou ja, hoe sinister het ook is. Hè? Goed, dat merk je natuurlijk ook bij de Syrische vloer. Dat speelde in Afrika in ieder geval ook al zeker. Dat is dus zeg maar dat, uh, dat, dat die oorlogen die er zijn, dat is vaak heel vaak uh, de reden uh, waarom er uh, noodhulp nodig is. En dan zie je dus zeg maar dat oorlogen hebben vaak zeg maar nou ja, één of nou gewoon meerdere partijen natuurlijk... Maar de ene heeft dan Amerikaanse wapens en de andere ook Amerikaans, maar, uh, maar het kan ook Russisch zijn zeg maar. Je zou er eerder zeggen van misschien zijn die mensen er meer bij geholpen hè, dat er dus uh, geen wapens worden geleverd. Ja, dan, dat je achteraf dus voedsel gaat droppen en dat soort dingen. Want uh, nou dat was dan bijvoorbeeld het probleem wat heel vaak in uh, Afrika dan uh, te sprake is. Dat dan uh, als er dan voedsel werd gedropt, dan kwam dat dan heel vaak uh, bij de kleinleiders uh, uh, terecht. Die dan uh, dat als middel gebruikten om het volk uh, te winnen. Zeg maar. Die gebruikten ja. dat uh, binnen een oorlog. Die zorgen dat uh, voedsel, trans voedsel nooit aankwam of wat dan ook, zeg maar. En, uh, maar het uh, uh, machtsconflict, ja, dat vaak heeft het ook gewoon te maken met een stukje buitenlandspolitiek van onze Amerikaanse bondgenoten in dit wereld. Ja. Ja. Dus, ja, dus ik snap ook wel dat, hè, zeker nu je de geluiden hebt van uh, ontwikkelingshulp, heeft gewoon uh, geen nut. Ja, dat komt dan zeg maar daardoor. Omdat die oorlog is er ook. <coughs> die vaak nergens over gaat. Maar uh, door die oorlog wordt er gewoon uh, ontzettend veel verdiend. Dankzij dus dat menselijk leed. En, en die bedragen zijn nog veel groter. Dan uh, wat er uh, in die goede doelen wordt uh, weggesluist. Wat er natuurlijk wel uh, uh, wat sneu aan is, is dat gewoon mensen hier in Nederland hun ziel denken af te kunnen kopen door een goede bijdrage aan zo'n goed doel. In Nederland ja. is zo'n gul land, van die vanuit dat schuldgevoel ja. vaak dus geeft. Allemaal van die oude, oude oudjes die zeggen van wij gaan ons, ah hoe weet je, die kant op sturen want misschien heb ik het slecht, die mensen mm -hmm. hebben het nog veel slechter. Ja. Maar van die euro komt echt nauwelijks wat aan, heel veel blijft al gewoon in Nederland hangen. In Brussel. En, ja, en, maar waar het dus totaal dus aan breekt is gewoon. Eigenlijk lijkt het alsof er überhaupt wel de wiel ontbreekt om uh, iets van Afrika te maken of van Haiti of wat dan ook. Van Haiti wordt zelfs gezegd dat uh, ze zoveel te lijden hebben omdat uh, de, de Haitici zijn ergens onafhankelijk van geworden, de Fransen geloof ik. En dan zeg maar, die eerste president, die had dan zeg maar voedsel gepleegd om dat voor elkaar te krijgen. Die uh, onafhankelijkheid. En daardoor heeft Haiti zoveel problemen. Zeker als je dus vergelijkt met, uh, nou ja, een van die twee landen. Uh, Haiti, Dominicaanse Republiek. Maar het ja. punt is, als je dus denkt dat een land te lijden heeft onder voedelritueel, uh, ja, dat is pretty fucked up. Dat is toch sneu voor de mensen? Ja, oké, okay, ja. Heel sneu, -eng. Ja. Ja. Ja, goed. Ja, laten we dat gewoon zwelden. Gewoon sneu. Nee. <laughs> Boeie, zo, zo sneu. <laughs> ja. Ja, ja, ja, goed, ja, maar goed, ja, het is... Uh... Heb je ook al de film Suicide Squad gezien? Nee, nee, nee. Oh, mooi, dat is dan een kort verhaal. <laughs> ja, er staat er... Een... Gebeurt er nog iets in die film? Ik heb er nog, hele nog, nog, ik heb, ik heb nog helemaal niks van gezien. Ik was gewoon benieuwd. Dat is een beetje gehyped. Maar dat, uh, ja, dan is het vaak uh, mooier voorgedaan dan het was. Dat risico heb je dan. Dus... Uh, zal de film ook nog uh, uh, invloed hebben op het stemgedrag van de Amerikanen bij de aankomende verkiezingen? Was de film pro-Hillary of pro-Trump? Ik weet niet, dat is maar eens pro-De Joker. Doet er ook een Joker mee aan de verkiezingen? Het gaat uh, over suicide, dus het is pro-Isis misschien. Mm -hmm. beetje mensen opjutten. Ja. Ja, we, ja, we goed hadden het oorspronkelijk over de Clintons. Ja, um... nou, nee, eigenlijk hebben we het gewoon, laten we het gewoon een keer zeggen. ...over het Joodse complot. Oké, okay, yeah. ja. Ja, maar dat is ook gewoon gehad. Tijd dat is dat een keer gezegd werd. Ja. Gewoon ja. Uh, over het Joodse complot. Al de vertrekking. Uh, yeah. Ja, Hoe heet die man George Soros? Is dat een Jood? <laughs> oh ja, Soros. We moeten het ook ja. maar de bijhalen. Ja, is dat een is, uh, Jood of niet? Check. Oh. Ja, volgens mij wel, ja. Hongaarse okay. Jood, toch? Nou ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat blijkt niet zo netjes, Simon. Nee, maar eigenlijk ja, moet je daar verbaasd over zijn dat de wereld zo in elkaar steekt. Nee, je zou heel verbaasd zijn als het niet zo was. Ja, dus uh, mijn statement is, ik uh, hou van Joden, want zij kunnen zo goed een complot smeden. Dus uh. ik heb geen haat tegen Joden, ik, ik hou van die mensen, dus. Moet ja, ja. even duidelijk gezegd hebben, anders on, ontstaan er misverstanden. Ja. Nou maar goed, voordat we het uh, programma gaan uh, afsluiten... Uh, ...maak nog even reclame voor die film... Uh, ...of die documentaire... Uh, Clinton Cash. Uh, Suicide Squad, oh. De, nee, nee, nee, dat het... mag je ook doen hoor, Klaas. Dat is een Nee, Clinton Cash. Uh... Ja, die is wel interessant, ja. Ik heb ik ook gezien. Ja, ja daar zijn, er is nog een documentaire van uh, Clintons, toch? die nog wel... Uh, uh, ...ja, die naam schiet me natuurlijk even niet te binnen. Het gaat over dat vliegveld Mina... Weet je, wij ook wel ontwikkelingshulp naartoe zou willen sturen, de Verenigde Staten van Amerika. Maar ik bedenk mij gewoon net van hoe kut het gewoon is om in zo'n twee-partijenstelsel te zijn. Nee, maar, daar, daar maar het geld is geen terecht. twee geloof ik ja, eigenlijk. Officieel is het geen twee partijenstelsel. Nee, want je hebt nog de Libertarian Party. Hè? Ja, maar het, is niet, het staat nergens van: het is, uh, we hebben hier een twee partijenstelsel. Het komt alleen ja, het komt daar uiteindelijk op uit, denk ik, vanwege de financiële drukpunten. Of zo, dat je altijd op twee grote partijen uitkomt. Ja, en, en, en de debat, de, de nationaal debat ofzo, er zitten gewoon de Republikeinen en Democraten zitten gewoon in de, ja, de organisatie van dat debat. Ja, die zorgen altijd dat de rest er buiten blijft. Zelfs als ze boven de 50% zitten, wat dan de regel is. Ja, maar ja. ik denk dat het ook een financiële machten wel zijn, want de reden dat ze dat doen is natuurlijk vanwege ook weer allerlei geld wat op de achtergrond drukt. En, ja, ja, tuurlijk. Ja. Eh, en ik denk dat geld nooit naar een echte kleine partij echt toe gaat, hoe goed die ideeën ook zijn. Nee, ook al hebben ze Bill wel te... We weggegooid. Geld is... Dus. Nou ja, maak nog even reclame voor die andere film, Klaas. Hoe is hij voor? Ik, ik heb er nog niks aan gezien, maar... Oh, ik vind o. altijd die uh, dingen op Google wel leuk, dat ze dan gaan zoeken naar... Uh, dan doet ze een zoekterm en dan gaan ze kijken... Dan zie je bijvoorbeeld dat op Google vind je bijvoorbeeld geen negatieve dingen over Clinton is dan de, de uitkomst. Oké. Okay. Zouden die misschien geld hebben ontvangen van? van uh... Ja, dat, of misschien zijn ze gewoon bang voor hun leven. Dat kan ook nog inderdaad. Nee, ja. ja, maar dat is wel grappig, want als je sommige dingen zoekt op Google, dan, uh, dan doet hij die, die automatisch aanvullen. Dat, dat ken je wel, toch? Met die ja. uh... de meest zachte dingen. Krijs iemand wat trending je... is. Ja, klopt. Maar het dan bijvoorbeeld, het is wel heel frappant dat als je op Clinton gaat zoeken, dat hij dan niet automatisch iets aanvult over die, dat e-mail-schandaal of zo, wat eruit is gebleken. Ja, maar is dat nou? Ik heb bijvoorbeeld, het kan zijn dat het iets, inderdaad gewoon niet de trending is. Dat wij gewoon. Ik hoorde laatst uh, Google zich verdedigen tegen ook een, een, zo'n zo uh, iets, dat als je Hillary Clinton is, blabla, bla, dan stonden er alleen maar positieve dingen. En toen zei je dus van ja, dat uh, maar we doen we bij niemand. We, uh, we zeggen bij niemand schandalen uh, erin. Dus als, je, als iemand in schandaalverstrik is, dan... Weet je wat je nu krijgt? Hillary Clinton is a man. Ja, ik heb dat ook. Is a man is awesome staat er. Ja. Oh, bij mij zegt hij Hillary Clinton is the winning. <laughs> Echt? Als je dat nou met Donald Trump doet, dan uh, Donald Trump is... Israël, is awesome, is orange, is Batman. <laughs> yes. Is Batman, is awesome, is Frank Underwood. <laughs> ja, ik zit op google.nl, misschien maakt dat nog een verschil. Frank Underwood. Oh, ja, ik ook, ja. Ja. ja. Ik krijg ook Donald Trump is gek, bijvoorbeeld. Is Eric Cartman. <laughs> <laughs> nou, absoluut. absoluut. Het is het geluid van uh, ontevredenheid, hè? Maar dat is ook leuk. Donald Trump is e, dat vult hij aan, rotten sweet potato. <laughs> bij ah, no. bij uh, Google.com zegt de Hillary is toast. Okay. Is, als je bij Is zonder spaatsvulde dan krijg je altijd Israël. Okay. <laughs> Donald Trump is a shape-shifting lizard. <laughs> ah. <laughs> ah, yeah, yeah. Oh, yes. En Gary Johnson? pop, pop, pop, pop, pop, pop, <laughs> Gary Johnson, kom op! ik oh, ben er bijna! Is awesome, is pro-gun control, is having a good day, is he married? <laughs> <laughs> <laughs> als, er, als, als er eentje Google heeft omgekocht, dan is het nu wel het bewijs. Gary Johnson is, is not a libertarian. <laughs> Oké, okay. dus. Yeah, yeah, yeah. Dat heeft uh, Google goed gezien. Yeah. <laughs> Gary Johnson, Isle of Man. <laughs> <laughs> Waarom? <laughs> Hij komt er ook over. Er ja, woont vast ook wel een Gary Johnson. Er loopt ook Express in de Roze Blues. Er zijn meerdere Gary Johnsons natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk ook die uh, sport of volgens mij het of zo. Base, wi WikiLeaks is bullshit. Maar goed, um, we zijn inmiddels wel aan het eind van het programma aangekomen. Ja, we hebben al vastgesteld dat we het uh, Hillary Clinton-gedal gaan overleven. Ja, ja hopelijk, gelukkig hopelijk. Ja, ja. We hebben al zoveel schandalen overleefd, dus deze kan er ook wel bij. Ze is wel gevaarlijk hoor. Ja. En ze schijnt ook niet meer in goede gezondheid te zijn. Nee. is dat dan hype? Ja, die foto's zijn wel, ze wordt overal opgetild en uh, ja. trappen nee uh. hey, Weet je wat dat was, dat las ik op uh, snoops.com, uh, uh, dat van die gezondheid, weet je wat ervoor voor het gezegd? Uh, dat van, <laughs> van die Hillary, het verhaal over Hillary's gezondheid is zeg maar. ...van complotdenkers. Alsof die een complot aan het smeden zijn... ...van, Goh, we gaan het vooral over uh, Hillary's gezondheid hebben... ...want dan, dan wint Trump. En dat, dat is op zich ook weer een complot, hè? Ja, maar ze ja. snopen een uh, links complot, toch? Nee, ja, maar dat schijnt wel... ...er zijn wel mensen die zijn daarmee aan de haal gegaan... ...die proberen dat echt uh, trending te krijgen... Ja. Dat, dat Hillary's gezondheid niet volstaat om ja. uh, president te worden. Er is zelfs een, een, een miljoen of zo uitgeloofd voor de, voor de health records. <laughs> mm -hmm. Geweldig. Of het een boel 60% van de mensen dat voelt of ofzo. Ja, ze geeft ook helemaal geen uh, persconferenties, hè? dat is overdag. Klopt. Ja, dus, uh, <coughs> of ze niet meer goed kan preten of misschien mm -hmm. is ze niet meer coherent ofzo. Ja. Ze zijn bang dat ze met zijn goed gaat gooien. Kan ah, alleen of, nog ja. van de teleprompter lezen, maar niet meer ja, interactief iets doen ofzo. Nee, precies. Maar aan de andere kant is, misschien ook, is het misschien ook slim, hè? Als je dingen gaat zeggen of... Ja, als je <laughs> dan... zeggen, je alleen maar in een probleem. Ja, precies. Ja, er <laughs> zijn wel zoveel op. schandalen tegen, hè? Dus, uh... Sorry David, wat wil je zeggen? Maar ja, ik kijk, ik kijk nog best wel uit naar die debat, debatten tussen Trump en uh, Hillary. Ik denk dat uh, Trump hem uh, best wel uh, gaat afmaken. Ja, dat verwacht ik ook, ja. Maar ja. Oh, ja, of je Wilders tegenover Pechtold hebt. Nee, Pechtold is denk ik beter dan Hillary. En Wilders is sowieso beter dan beide. Die zegt ook heel goed. En, beter dan uh, Trump? Ik, denk, ja, ik zou zeggen. Ik Wij zijn mensen met Pechtold en Wilders. <laughs> nou, ik vind Pechtold niet zo sterk als Wilders. Als de beter. Ik vind Be Wilders doet het vaak heel goed. Met kon korte tijdstatements. Wie hebben in Nederland... Hillary vind ik daar niet zo heel sterk in. Ik heb nooit ja. als ik Hillary kort hoor spreken... Ik denk, dat ik denk, wauw. Hillary Clinton, ik denk dat je het best wel kan vergelijken... met uh, Marianne Thieme. <laughs> ah, ja, dat zit wel in. Ik, ik, heb, uh, ik heb Marianne Thieme wel eens in het echt ontmoet. En dat is eigenlijk best wel een charmante vrouw... in het echt... Oh. Uh, ik ja, vind haar een ideeën, het een stuk warmer en idealistisch over. Ja, maar ze is een stuk warmer. Ik vind Hillary Clinton vind ik echt gevaarlijk. Ik ben, een beetje... ik ben bang gewoon dat je straks ook dood wordt aangetroffen. Wie? Jij? <laughs> ik hè? toevallig volgende e-mailtje lekte. <laughs> ja. Trump die en... heeft dus, zeg maar, uh, geprobeerd om uh, die debatten uh, gewoon niet plaats te laten vinden. Oh ja? oh ja? Hij zegt van dat hij een brief heeft gekregen van de NFL. Dat ze hem hebben gevraagd van, goh, uh, wij hebben kijkcijfers en uh, die debatten hebben kijkcijfers. Kun je zeg maar uh, gewoon uh, daarmee kappen met die debatten? En Trump, die dan blijkbaar een voetbal die verder uh, is, die heeft gezegd van, uh, nou ja, goed, nou dan moeten we het er maar even over hebben. Even een deal maken. Ja, maar... Uh... Het ja, is, uh, probleem... Wat heeft eraan dan? Nou, het probleem is... De NFL... He, want Trump die zei dat... Dat de NFL hem had aangeschreven. Maar de NFL heeft een, uh, Omdat Trump dat zei... Hebben ze dus een persbericht uit doen gaan... Dat ze überhaupt nooit een brief hebben geschreven. We kunnen niet eens schrijven bij de NFL. Ja. <laughs> maar het bijzonder eraan is... Dus voor, voor iedereen zou dat zeg maar einde campagne zijn geweest. Maar uh, Trump die heeft dus zeg maar zo'n vaart met zijn onzin <laughs> dat uh, hij wint hier alleen maar bij ja. ja maar als je daarna als je daarna gaat kijken van nou, uh, als je kijkt wat Hillary allemaal bij elkaar gelogen heeft dan zou je ook zeggen en met de e-mail servers en in ja. Benghazi dan zou je ook zeggen nou maar voor ieder ander zou dit einde verhaal zijn geweest en, ja. en, en dan de Bernie Sanders in zijn rug uh, steken zeg maar en uh, e-mail Lex waaruit blijkt dat ze allerlei fraudes pleegt maar ja, het gaat gewoon door, het is een machine die niet te stoppen is want uh, ja moet het toch wel een hebben we dit keer. Hebben jullie ook al van die artikelen gelezen over dat mensen die situatie met Hillary als precedent proberen te gebruiken, dat ze voor de rechter staan en zeggen: ze, ja, Hillary, kijk, die ging ook niet de gevangenis in, waarom krijg ik vijf jaar? Ja, er is een, uh, <laughs> ja. die had een uh, militair, die had een foto gemaakt Fotokje van een gemaakt. nucleaire onderzeeër, ook geleefd, ja, die doet vijf jaar de gevangenis in, en die zegt: kijk, ja, maar oh, het, <laughs> het verhaal daarover was, ja, intent, is er intent, en bij Hillary zeiden ze van: ja, nah, ze wilden, het was niet de bedoeling om iets fout te doen dat ging dat wel eens een beetje onhandig was En nou, nou zegt die militair, ja maar voor mij was het ook helemaal niet de bedoeling om iets fout te doen. Ik was ook een beetje onhandig. Uh. Ja, op zich was het wel een uh, plausibel verhaal dat die uh, server daar opeens kwam. Die daar opeens kwam, hoe bedoel je? Dat is sarcastisch. Oh, ja. <laughs> maar uh, nogmaals, uh, we zijn een beetje aan het einde van de uitzending uh, beland. Hebben wij nog nieuwe prijsvraag doen, uh, Klaas? Oh, ja. Waar ben je uh, door je chocola in? Nee, nee, nee, de chocola die, uh, die, die, die ligt er nog steeds. Oké. Okay. Maar, ja, dat, David, weet jij een leuke, jij moet eigenlijk een leuke vraag verzinnen voor oh, de volk, ja. luisteren. Het leukste is iets wat we midden, dan hebben we hebben eigenlijk alleen maar over de sharia lopen lullen. <laughs> Veel uh, te lang. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, iets, een hey, ja. vraag over de serie of zo? Ja, hey, en tientjes, hè? We hebben over tientjes gehad. Oké. Okay. Eentje de tientjes. Oké. Okay. Uh, ja, luister maar terug. Ja, goed. Ik heb het daarna ook nog uitgebreid over die tientjes gehad. Ja, oké. Okay. Ja, je moet wel opletten hoor, als je radio uitzending maakt. Ja, ja, ja. Merk gewoon dat je in een slaap aan het vallen bent. Het is je eigen fucking verhaal, joh. Oké, okay, heb ik het over tientjes gehad? Ja, we hebben het over tientjes gehad, zeker. Oké. Okay. Ja. Ja, ik nee, geloof je zo. Het is een vraag over tientjes. Tientjes? Ja, weet jij nog, David? Ik weet niet meer, nee. Maar oh, we hebben het over tientjes gehad waar we het ook over gehad hebben, man. Ik ga gewoon lekker vroeg naar bed. Ja, ik ga, ik, ik ga gewoon afzeggen. De, de vraag is iets, iets over tientjes. Nee nee nee nee, als... de, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. We, we hebben het uh, hoe diep lag de vrouw begraven. Oké, okay, oké. Okay. Uh, hebben we dat genoemd dan? Want dat had ik gewoon niet. Nee, genoemd. nee, maar ik, ik, ik nou, we het over zelf gehad. onderzoek voor de luisteraar. Oh, moet de luisteraar dat gaan, uh, gaan, gaan zoeken? Antwoord is Hoeveel dode lijken liggen er rond de Clinton-campagne? <laughs> oh, dat is wel een goede. Ja, dode lijken. Ja, maar het, het, het, het, het, like dan is de vraag ook. van hoe ver wil je teruggaan? Zijn het... Uh, ja, dat is waar. Cl de Clinton-Deadlist is 53, toch? Of niet? <laughs> ja, zoiets zal te inmiddels wel zijn, ja. Ja, zei dan toch maar gewoon uh, van hoe diep ligt de vrouw begraven. Maar ik kan je daar niet achter komen, want het staat vast nergens. oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, die, die kans is er ook, hè. Ja, nou, dan doe ik gewoon de tientjesvraag. Wat, wat, wat zei ik dan over tientjes? Of tenminste, uh, uh, Henk? Tientjeswerk. Het ging over belastingen, geloof ik. Oké. Okay. En we hadden het over onze diepe normen en waarden. Namelijk over uh, vrouwen uh, die je wel of niet uh, mocht uh, mishandelen. En binnen twee minuten zaten een aantal van onze uh, gasten... Uh, oh ja, ik weet over de onderbroek. Ja, Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, dan weet ik het. Het heeft iets met de groene onderbroek te maken, ja. <laughs> ja, nou weten we het allemaal weer. Oké, okay, als de luisteraar dit, dit mysterie kan oplossen. Dan mag je bij ons in de uitzending komen. En wat is het mysterie? Nou, met die, wat is de connectie tussen die tientjes en die groene hongerbroek? Oké, okay. nou, dat is een duidelijke vraag. Ja. Ja. Oké, okay, nou goed. Dan zijn we bij de einde van de uitzending gekomen. Ik eh, dank iedereen hartelijk eh, <laughs> voor het luisteren. <laughs> mag ik nou eindelijk nee. afsluiten? <laughs> ja. Het is heel gezellig. Ja, je wil gewoon slapen, hè? Ja, sowieso. Heerlijk. Ja. Dus, uh, Oké, okay, nou goed. goed eh, ik wens iedereen een vooral vrolijk en een uh, vrije... Uh, ja, uh, yeah, whatever. En, en er is trouwens nog een borrel hè, bij de LP Utrecht. Voor de laatste zaterdag nou, van de maand. Uh, en je bent van harte wel. is wel leuk, maar hoe laat begint het neuken dan? dat <laughs> oh, ja, je moet weten. je zelf weten. Dat moet je zelf ook regelen. Ja, ja, ja, ja, ja, dat gaan wij niet Eindelijk. voor je doen. Ja. Het ja. is een café Ouddaan in Utrecht. Nee, Hooghart een schouderklapje. Ja. Ah, goed, nou dat was het dan. dat was het dan.